En zo meteen hebben we ook nog Josje Livo. En dan gaan jullie twee weer het debat aan met elkaar over de, de, de Bitcoin. Over segregated witness versus uh, Bitcoin Unlimited. En dan gaan jullie gewoon verder waar jullie vorige keer uh, gebleven waren. Want er waren nog wat uh, vragen open, hè, als het goed was. Ja, dat moest nog wat beschokken worden inderdaad. Ja, nou, dat gaan we dat doen. Uh, dat komt allemaal zo meteen. Eerst doen we nog even een paar uh, nieuwsberichten. En dan beginnen we uiteraard met uh, de de Bitcoins en de staatsschuldmeter. En laten we even be beginnen met de uh, met de Bitcoin. Um, die staat op 1212,35 eurotjes. Dat is uh, al meer dan goud. Hè? Goud is uh, in eurotjes uh, iets van uh, 1160. Hè? Dat, uh... Ja, en er is nu ook net een um, record in dollars ge gebroken. Dat is een all-time high neergezet. Dat is nooit zo hoog geweest in dollars. En uh, ja, de alternatieve crypto's die staan ook allemaal onder druk eh, of tenminste die gaan allemaal hard omhoog of de veel de veel de veel ervan, ja. dus uh, ja okay. geld stroomt de sector binnen hey, val uh, de bitcoin is uh, ja ongeveer 60 eurotjes gestegen deze week dus, uh, nou dat is mooi uh, ja gouds ik zei het al uh, die is in euro's dan uh, 1160 maar wat is die in dollars bij trojaans uh, 1265,80 Olie. Olie. is uh, even gedaald, want er ging een Libische olieveld komen in uh, productie. Maar het komt nu weer wel terug. Maar het staat nog steeds onder de 50 dollar. Nou. Uh, goed, de marihuana-index is uh, gedaald. Die staat op uh, 128,4. Ja, en dan hebben we nog de staatsschuldmeter, die staat op uh, 472 miljard. Ja. Goed, nou dan gaan we beginnen met uh, de berichten. Nou, we beginnen eerst met de ambtenaren, die hebben het allemaal heel erg zwaar. <laughs> ja, want uh, die mogen geen nieuwe meubelen meer aanschaffen. Ja, we gaan bezuinigen en. Uh... De ambtenaar krijgt minder vaak een nieuwe stoel. Minder vaak. Nee. Dus hij dus krijgt ja. wel vaak een stoel, maar minder vaak dan... Hij krijgt nog steeds af en toe een nieuwe stoel. Maar iets minder dan hij uh, dan gewend was. Een stoel is natuurlijk essentieel voor een ambtenaar. Want uh, ja. Ja, zitten, daar gaat het allemaal om. Ja. Dus, uh... <coughs> maar ze hebben er van die leuke voorwaarden aangesteld... Bijvoorbeeld, ja, de overheid is natuurlijk een enorme immorele organisatie. Je moet alles via geweld doen. En dan gaan ze stoelen kopen en dan zeggen ze: Ja, voor al het nieuwe meubilair geld dat er, er geen toxische stoffen in zijn verwerkt en uh, geen kinderarbeid bij de productie zijn ingezet. En uh, dat het, uh, of het nu een bureaustoel of een lamp of werktafel is, op den duur uit elkaar kan worden gehaald. En dat alle materialen dan opnieuw zijn te gebruiken. <laughs> dus niet bureaus die van spaanplaat zijn, omdat de lijn die daarbij wordt gebruikt, giftige stoffen bevat. Maar massief rubber moet. En dat moet dan van oude rubberbonen zijn, die toch al zouden worden gekapt, omdat ze geen rub meer leveren. <laughs> dus uh, ja, dat is een hele lijst voorwaarden. En wat ze er ook nog bij zeggen is. Dit, uh, uh, het gaat niet zozeer om. Om het geld, maar het, waar het wel om gaat, is het gaat om uh, omgevingswinst, niet om de financiën. We moeten met z'n allen minder kopen, minder produceren, minder grond grondstoffen gebruiken. Dus we moeten eigenlijk allemaal niks doen. Ja, maar als we hm. allemaal helemaal niks kopen, verkopen, en maar, maar niks gebruiken, dan komt het allemaal wel goed. Het staat toch een beetje haaks op wat uh, Rutte zei, hè? koop een auto, koop een huis. Nou ja, als er een crisis is, dan moet je altijd heel veel kopen. En dat schijnt dan voor een crisis te houden. Eigenlijk hoor je nooit veel dat er veel geproduceerd moet worden. Dus alleen bij een crisis moet er meer geconsumeerd worden. Maar het ja, is natuurlijk ook een hele gro grote groep mensen die, die zich teveel voelt eigenlijk. Die, ik denk altijd dat er een, een oorzaak in de kinderen, dat ze het ongewenste kinderen zijn. Dat ze zich daar maar altijd veel voelen. Dat ze dit nog steeds uh, bezighoudt. Maar uh, ja, dat is het. Uh speculatie. Ja. Wat, wat ik wel een beetje uit dit bericht opmaak, is dat ze eigenlijk zeggen, Ikea, jij mag niet meedoen. Jij hoort er niet bij. <laughs> wij, ja. wij willen meubilair hebben, maar niet voor jou, Ikea. Ja, dat altijd, als ze zo'n heleboel van die eisen hebben, dan betekent dat er altijd één vriendje, ja. die is heel erg op de hoogte van die eisen. Het is net zoals hier een beetje van die kinderspeelplaatsen. en dan zetten de burgers, die, uh, die bewoners, die zetten gewoon zelf wat speelgoed, uh, speeltuig neer voor de kinderen. En dan komt de politie dat weghalen. Het moet alleen goedgekeurd speelgoed zijn door de gemeente, want anders zouden de als beschadigd kunnen raken. En dat is dan. Ja, dat voldoet aan zulke ingewikkelde uh, voorwaarden dat alleen de zwager van de wethouder. een bedrijf heeft die helemaal op de hoogte is van die regels en daaraan kan voldoen. En daar mag dan een prijsje aan zitten, natuurlijk. K kennelijk is er een vriend van de overheid die dan. een in, uh, in oude rubberen bomen. Handelt, <laughs> ja, zo, uh, die, uh, ja. Die zien dat is iemand een oude, oude rubberen bomen heeft. <laughs> of in ieder geval een certificaat dat hij dat heeft. Uh. Zo gaat die shit. Ja, wat kunnen we er verder mee? Nee, we hebben genoeg berichten, dus uh, volgende maar weer. Ja, ja, ja. Politieagenten, uh, de, ja, die werken allemaal veel te lange diensten. Godverdorie. En dan ook de hele tijd op zo'n oude stoel zitten, joh. <laughs> ja, dat moet, uh, dat moet hard rondrijden, natuurlijk. En dan, uh, ja, er ja, is natuurlijk een, uh, een onderzoek geweest en daar blijkt uit dat ze soms wel 70 uur... de werkweek van 70 uur draaien. Dat is natuurlijk ja, heel vaak heel voordelig... want dan zijn er, is er een festival of zo... dat moet ingezet worden... en dan krijgen ze allemaal overuren betaald... dat zijn dan allemaal veel duurdere uren... en er zijn in dit weekend ook nog misschien een s avonds... dus dat vinden de mensen meestal geweldig... dit soort dingen. Krijgen ja, ze heel veel voor betaald. Uh, maar wat ook nogal interessant zijn, is, is dat uh, dat uh, blijkt dan uit onderzoek dat, uh, dat die regels overtreden worden. <laughs> en wat gaan ze dan doen? Dan gaat de inspectie leggen in 2015 ook boetes op vanwege overtredingen bij meerdere politieregio's en andere diensten van de landelijke eenheid dan de DBW. Dus dan gaat de overheid zichzelf boetes opleggen. <laughs> dat is eigenlijk een beetje een soort. Jezelf voor je kont schoppen of zo. Yeah. <laughs> dus, uh, ja, je ziet dat steeds vaker. dat Allemaal branches van de overheid. Die leggen elkaar dan eigenlijk boetes op. op eigenlijk, ja, een soort voet, voet, voet, het weet je. <laughs> ja. Net ja, zoals dus, dus bij die geloveren in de Filipijnen. Die zo'n zo zo uh, stok hebben met van die weerhaken eraan. Die ze op hun rug slaan. Dus. Ja het is ook een beetje van. Ja, als ze geloven zo'n boete en een schuld. Dat, ja, dan gaan ze het zelf ook even doen. Hè. Even laten, voor, voor laten zien. Kijk wij doen het ook. Dus uh, jullie moeten het Ja, dat is als Ja, je, als je de militairen naar, naar Syrië stuurt om daar een betere samenleving te maken, of naar Irak of Afghanistan of zo, dan krijg je natuurlijk uiteindelijk, denken mensen, van nou dat principe geldt overal. En dat, dat geweld dat ze in het buitenland toepassen, dat gaan ze ook in het binnenland toepassen. Dat is natuurlijk een beroemde uitspraak van het Romeinse Rijk. Dat, nou heeft Caesar de Rubicon overgestoken. Dat was altijd. Caesar, die mocht in het buitenland wel vechten. Maar in het, in het binnenland moest je van je paard af. En dan moest je je wapenuitrusting neerleggen. Je mocht niet. En dat deed hij op een gegeven moment niet meer. Toen kreeg je een dictator. En dat zie je altijd dat dat Het begint met gevechten in het buitenland en dan wel militaire operaties in het buitenland en dat verplaatst zich naar het binnenland toe. Want ja, waarom zou je dat, als het toch goed werkt, dan waarom zou je in het binnenland problemen niet met drones oplossen en met executies en met uh, taseren en, en al iedereen neerschieten, zeg maar. Dat en... je in de VS heel erg ziet, hè Die gemilitariseerde politie. Ja, mm. En ik denk dat het hier ook is. Want ja, als je de burger helemaal met boetes uh, in het geheel probeert te krijgen. Waarom zou je dan niet uh, de overheid zelf uh, ook met boetes in het geheel krijgen? Dat is natuurlijk heel erg verwarrend. Want ja, je kan jezelf geen boete opleggen. Ik kan wel tegen mezelf zeggen. Oh, Peet, je hebt dat heel slecht gedaan. En uh, nou, ik haal 50 euro uit mijn portemonnee. En uh, ik stop het weer terug in mijn portemonnee. <laughs> dat slaat natuurlijk ergens op. Veilig is het ook gewoon een rondkomst van geld hè? Ja, er zit natuurlijk wel een psychologische component bij. Het is hetzelfde als, als ambtenaren die belasting betalen, dat slaat natuurlijk ook erg nergens op. Maar het, het opent wel de mogelijkheid om te kunnen zeggen, iedereen betaalt toch belasting. Ja, zij betalen één belasting aan zichzelf. En, en hun inkomen wordt verder aangevuld met belasting van andere mensen. Maar uiteindelijk denk ik dat uh, het volk die boete gaat betalen. Want kijk, op een gegeven moment gaat het van hun budget af en op een gegeven moment komen ze uh, tekort. Mm. En, uh, ja, dan moet het uiteindelijk weer uh, de burger weer uh, opdraaien voor het geld dat ze tekort komen. Ja, want er zijn geen enkele taak of zo die dan minder kan. En je weet niet waar dat geld aan toe gaat. En, dat geld... en dan wordt er een boete gegeven. Die gaat dan naar het torentje toe. En dan wordt het weer uitgedeeld. als die nou weer naar de politie toe gaat... Ja, dan maakt het niks uit natuurlijk. Maar dat ja, dan gaat weer naar een of andere Betulijn of zo. Of naar een Griekse heerser En dan moet er weer nieuw geld voor de politie bij waarschijnlijk. Hoewel dat al de grootste werkgever is in Nederland, de politie. Dus het is al, een, ja, het is al wat dat betreft een politiestaat na het leger. En, en de veilige, beveiliging van Wilders wordt ook nog genoemd. Dus dat is ook altijd een uh, <laughs> natuurlijk een leuk puntje om dan te noemen. Okay. Daar, moesten ze, daar, daar moesten ze werkweken van 70 uur draaien om Geert Wilders te beveiligen. Zo zwaar. Nee, goed, ja. Nou, even naar het volgende bericht. Hoe meer jongeren gebruiken een valse ID-kaart. Ja, dat, uh, dat is verheugend, hè? <laughs> dat vind ik eigenlijk. Want, uh, dat is zeg maar om een uh, leeftijdsgrens uh, te ontwijken. Ja. Ja, ja of uh, waarschijnlijk uh, alcohol en dat soort dingen. Ja, een club. En zo'n 20% van alle jongeren maakt zich wel eens schuldig hieraan. En de meesten komen in een waarschuwing weg. Dus het is nog niet dat je gelijk uh, geen ouderwijs. Gelijk naar zoiets wordt gestuurd, maar het is wel. <tus> ja, het is natuurlijk wel onzin dat je een ID-kaart moet dragen. Mm -hmm. En sommigen zeggen ook, de helft van de scholieren zijn geld te betalen voor een vervalsing. Dus het, uh, ze pakt het wel professioneel aan. Die kan je op Darknet uh, en uh, Open Bazaar, als je lang genoeg doorklikt, dan kom je ook bij de valse paspoorten en identiteitsbewijzen. Oké, okay. Ja. Zo nou ja, handig. Ja, daar moet je op voorbereid zijn natuurlijk. Maar ik dacht dat het steeds moeilijker werd met al die digitale shit, want uh, ja, het is natuurlijk allemaal QR-codetjes op en uh, wordt er gelijk ge uh, Ingescand en dan, ja, dat, dat is wat moeilijker te vervalsen, lijkt mij, maar kennelijk lukt het nog. Ja. Hoewel, ik denk voor een, ja, voor een drankkoop of zo, dan wordt het natuurlijk niet heel goed gecontroleerd. Tenminste, ja, ze hebben ze er geen uh, elektronische controle hebben. Als je vaker wordt betrapt, riskeer je een keer in boete, 370 euro en een strafblad. Oké. Okay. Ja, het hoort allemaal bij de controlemaatschappijen, bij de surveillance state. En ja, ze, ze willen alle... Koeien moeten een geel label in hun oor hebben om ze te kunnen volgen. En alle belastingsslaven moeten ook een, een uh, label hebben zodat je goed in de gaten kan houden waar ze allemaal naartoe gaan. En of ze niet stiekem wat geld verdienen, ja, moet je allemaal weten. Nee, dan gaan we even naar de Milieucommissie. Uh, milieucommissies van de formatie, uh, formatiepartijen. <laughs> Die gaan akkoord over kilometerheffingen en de afschaffing van de benzineauto. Ja, dat is wel uh, uh, uh, zorgwekkend vind ik. Dus, uh, dat hele nieuwe kabinet die, nou, uh, die zit eigenlijk van tevoren zit een uh, regeerakkoord door te draaien. Waar ze het allemaal over eens kunnen zijn dan. Zodat er vier jaar lang door geregeerd kan worden. Um, ja, VVD, CDA en D66 en GroenLinks zijn daar mee bezig. En die hebben dat voorgelegd aan een achterban. En die zijn ook al kort. En daar zit, zit een kilometerherving bij. Maar ook een, een verkoopverbod tot de benzineauto vanaf 2025. Dus dan, en dat noemen ze dan fossiele auto's. <laughs> en om het mogelijk te maken gaan ze meer laadpalen neerzetten. Ja, het hele elektriciteitsysteem, elektriciteitsvoorziening kan het allemaal niet aan natuurlijk als iedereen elektrisch zou gaan rijden. Ja en verder zijn, er, gaat het, zijn ze ook akkoord dat de gaswinning in Groningen verder omlaag gaat. Maar dat moet ook omlaag. Dat zeggen ze wel dat het om voor die aardbeving is. Maar dat komt natuurlijk eigenlijk gewoon omdat het gas op begint te raken. Is het is steeds zwaardere... Compressoren moeten gebruiken, wat ook enorm veel energie vraagt, om, om de gasdruk op peil te houden. Dus, uh, ja, dan gaan ze meer windmolens bouwen en zo. Ja, het, uh, het gaat hem niet worden, denk ik. Er zal uiteindelijk toch gas moeten komen, of uit Qatar, en dan via Syrië, of uit, uh, uit Rusland van Poetin. Dus, nou ja, maar dat helemaal afschaffen van de benzineauto's, dat is al. Ja, het zorgvuldig. Uh, uh, uh, ja, dat, dat zou natuurlijk in Nederland goed kunnen omdat er geen auto-industrie is die dat tegen moet werken. In Duitsland heb je natuurlijk heel vaak van die dingen, als ze dan de automobilist gaan pesten en afpersen... ...dan zegt de auto-industrie, ja, maar dan uh, gaan er bij ons 20.000 man uit. Uh, en dan bedenken ze zich wel weer. Maar in Nederland heb je, natuurlijk, heb je dat niet... En dan is de automobilist gewoon veel makkelijker te pakken. Wat ik me dan afvraag, is uh, dat verkoopverbod, geldt dat dan ook voor tweedehandse auto's of zo? Weet je wel? Of, als je, of als je bijvoorbeeld oldtimers verkoopt? Nee, dat denk je niet. Ik denk dat ja, oude auto's mogen dan nogal blijven rijden. maar... Ja, dan krijg je hetzelfde wat ik met mijn auto heb. Dat ze zeggen, ja, uh, je mag niet meer de milieuzone in of zo. Dan mag je opeens Utrecht niet meer in of Rotterdam. Of uh, uh, uh, als je dan toch ingaat, dan krijg je ook weer een boete. Terwijl die auto, auto was ooit aangeschaft omdat die zo milieuvriendelijk was. En ja, dat is natuurlijk ook, ook onzin dat... Dat die, uh, die elektrische auto's dat dat zo milieuvriendelijk is. Want zo'n Tesla die weegt 2100 kilogram. Hè? Dus er zitten natuurlijk enorme zware batterijen. Dus die is, ja, die is ongeveer ja, twee keer zo zwaar als een gewone auto. Ja, niet helemaal, maar uh, komt er in de buurt. Uh, en dat is een massa die je allemaal mee moet zeulen. Dus uh, ja, dat ding trekt ook best wel snel op. Ja, dus ja, uh, het kost gewoon enorm veel elektriciteit. En, ja, dat, er, is, er is momenteel niet uh, de elektriciteit. En dat lukt je ook niet met een paar windmolens om, uh, om daarin te voorzien. Ja, dus de, ja, de, als dit allemaal doorgevoerd wordt, dan wordt het wel een ramp, denk ik. Ja. Ja, dan gaan ze toch maar weer de de kolencentrale openholen. Ja, ze ja. ja. ja, hopen waarschijnlijk dat er dan voor 2025 een, een wonderuitvinding komt... met een batterij die veel lichter is of uh, ja, zoiets. Dat Elon Musk weer... En... Een van de gloeilampje boven zijn hoofd begint te branden. Oh, een ledlampje <laughs> boven zijn hoofd begint te branden. En die in één keer Eureka roept. Ik heb weer iets. <laughs> Elon Musk heel goed is aan het aanboren van subsidie. Ja, uh, goed, ja. Uh, advies: uh, regering moet meer betuttelen. Ja, godverdorie. Ja, de uh, regering die betuttelt natuurlijk uh, te weinig. Nee, er wordt nog niet genoeg betutteld. Nee. Ja, er is natuurlijk een of andere commissie geweest, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. En die presenteerde een advies en daarin stond van uh, de instanties moeten meer mededogen hebben met de mensen die hun financiële administratie laten versloffen. Ja, er wordt gezegd dat de overheid die ja, heeft uh, uh, het gaat over de, die laatste stelt tot de hoge eisen aan het doen vermogen van de burger. Dus uh, <tossimus> ja, eigenlijk is er een heleboel moeilijke regelgeving waar de burger zijn weg nou door kan vinden. En daardoor ja, komt hij vaak in de problemen. Niet omdat hij niet weet hoe hij dat moet verkopen of zo. En daar gaat het nou over van hoe ga je daarmee uh, mee om. Want vaak als, is er bijvoorbeeld een, een moeilijke periode in iemands leven... En uh, ja, het is, het is wel te doen maar die uh, kennis is alleen uh, niet voldoende zeggen ze om uh, van de banken af te komen de eigen situatie kunnen inschatten en verstandige keuzes vol te houden ook als het tegen zit dus het is vaak moeilijk als het, als het onderdaan een beetje tegen zit om dan toch uh, zijn belastingen te blijven betalen en zijn boetes en, uh, enzovoort dan, maakt hij, uh, dan staat hier ook mensen maken belangrijke post niet open vergeten boetes te betalen leven niet gezond en komen niet in actie om bijvoorbeeld een pensioenrat te dichten zelfs als ze weten dat het niet goed is. Daar moet de overheid meer rekening mee houden, vindt de WR. Die zeggen bijvoorbeeld ook uh, dat de overheid legt bijvoorbeeld automatisch boetes op als de burger niet betaalt. Wie even niet oplet of verzuimt te betalen, ziet zijn boetes in korte tijd oplopen tot een enorm bedrag. Ja, dat is ook, hebben wij al eerder behandeld hier, dat de overheid die stelt voor anderen een maximum aan de hoeveelheid verhogingen van boetes. Bijvoorbeeld incassiebureaus, die mogen niet zomaar klakkeloos enorme boetes uh, op gaan leggen als er niet betaald wordt. Maar zelf houden ze zich daar niet aan. Hun verhogingen zijn boven wat ze aan de onderdanen voorschrijven. I can. En wat, euh, wat zij euh, dan zeggen, deze commissie zegt, uh, fort, forse overtredingen verdienen forse sancties. Maar kleine fouten moeten ook kleine gevolgen hebben. De burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat momenten van onoplettendheid en wilszwakte niet direct ingrijpende gevolgen hebben. Instellingen moeten daarom nagaan waarom iemand bijvoorbeeld een boete niet betaald heeft, stelde WRR. De overheid moet controleren in hoeverre er sprake is van niet willen of niet kunnen. Vervolgens dient ze haar reactie te laten afhangen van de aard van de situatie, Bovendien Moeten burgers de ruimte krijgen om op hun schreden terug te keren en eerdere fouten te herstellen? Dan staat dat fouten tussen aanhalingstekens. Ja. Dat heeft hij gewoon geen Een fout is dan bijvoorbeeld uh, het weigeren om een boete van 300 euro te betalen voor uh, 10 kilometer rijden of zo. Ja, vind een <laughs> Inderdaad, ja. maar je moet het, het zijn die taalgebruik op hun schreden terug te keren. Het is net iets als een inkeerregeling, zeg maar. Dat het wordt heel erg aan zonde gekoppeld, allemaal. Ja, ja dus, uh, nou ja, het, is, het is een en al uh, betutteling en, en, en ook weer zit een soort compassie bij, zeg maar. Dat uh, ja. ja. Uh, je moet de onderdaan natuurlijk wel stokslagen geven als die zijn belasting niet betaalt maar je moet, je moet ook wel als een, als een goede overheid moet je even vragen van hoe komt dat, oh ja mijn kinderen hadden nieuwe schoenen nodig nou en dan krijg je maar twee stokslagen in plaats van tien want ja je moet het wel dubbel terugbetalen maar je mag er wat langer over doen want, want we zijn niet zo, zo lullig we zijn een hele compassie overheid ja, ik, ik, ik hoorde het op tv en, en, en werd er ook zo gezegd van ja, de ambtenaar moet niet meer boven de burger staan, maar ja. naast de burger. En dan hem, hem zo door dat oerwoud van regels heen uh, de weg naar het licht of zo, uh, weet je wel. Ja. <laughs> ja. Inderdaad. Ja, het is, het is moeilijk vol te houden, denk ik. Want vroeger had je natuurlijk duidelijk dat de koning. die had een grote gouden kroon op met diamanten erin. en een scepter en een mantel. En die zat op een hoog op een troon en zo. En dat was duidelijk dat daar andere regels voor golden dan voor de dus hij is... Ja, Maar hij moest wel heel lang met die stoel. Ja, ja, die was dan ja. van, van, van een boom uit de ruggenpotatie. Ja, ja, ja, gewoon gemaakt. kinderarbeid in elkaar gezet. Ja, nou is slaaf, hè? Dat zie je ja, op de gouden ja. koets zo, toch? Ja. ja. Maar ik denk dat het steeds moeilijker is om dat vol te houden. Want je hebt natuurlijk nu gewoon een president in Amerika die tweet gewoon naar de mensen toe. Je... En, en die tweets zien er niet bijzonder geniaal uit. Dus dan, dan, dan wordt het heel moeilijk uit te leggen waarom zo iemand dan zoveel macht over jou heeft. Omdat ja, het is ook maar gewoon een dude die wat, uh, wat, wat ideetjes tweeten. Waarom zijn die van. Dus, en de, de kledij is ook anders geworden. Politici zijn zich veel meer gaan kleden zoals de gewone man. Dus ze zijn er inderdaad. qua, qua mode zijn ze er ook tussen komen te staan. En taalgebruik is ook niet meer zo heel erg afwijkend. Dus die verschillen met de burger worden steeds kleiner. Maar dat maakt het natuurlijk ook steeds moeilijker om te verklaren. waarom daar andere regels gelden voor hun dan voor de burger. Dus ja, op zich vind ik het wel een, een goede ontwikkeling als ze zeggen dat we moeten naast de burger gaan staan, want ik denk dat dat dus een ondergang is. ja. ja, ja kunnen we ze makkelijker in elkaar om. Oh, sorry. Ja, nee, zei, we zei, zei, nou een grapje. kunnen ons moeilijker in elkaar rommelen, dat is een beetje het probleem. Het is emotioneel lastiger ja. denk ik om te doen. Maar ja, goed. Ja, maar ja, hoe, hoe leven die heersers dan? Hè? Ik heb hier nog een leuk berichtje over een VVD voorzitter. Uh, die verrijkt zichzelf uh, tot uh, multimiljonair. Ja. Ja, het is, uh, dat is duidelijk iemand, uh, de heer Henry Keizer. Daar golden ook duidelijk andere regels voor. Dat is een Rutte-vertrouweling, wordt er even bijgezet. Met goedkeuring van de VVD-coryfeeën. En het is me niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is, maar hij had eerst 30.000 euro. En toen, toen deed hij wat van die, van die bekertjes heen en weer met een paar balletjes eronder. Zeg maar. Toen was hij opeens eh, directeur-groot aandeelhouder van een uitvaartorganisatie die andere 31 miljoen eh, waard was. Dus nou, ja, dat is één klap, hij, multimiljonair. Nou, wat ik begreep had, heeft hij dat bedrijf in 2012 met nog uh, drie uh, vriendjes uh, overgenomen voor een prikkie. Voor een, voor een schijntje van wat het in werkelijkheid waard was. Want in de boeken was het dus gewoon 30 miljoen waard. Echt vet, vet onder die prijs uh, overgenomen. En die kennis had hij. Keizer houdt uh, desalniettemin uh, bij hoog en bij laag vol dat hij uh, een schoon geweten heeft. En uh, heel integer gehandeld heeft. En uh, integriteit dat staat heel hoog bij hem in het vaandel. Maar goed, ja, ik denk dat de schrijver van het artikel, follow the money, en Keizer dan over uh, integriteit, uh, woorden van mening, uh, <laughs> verschillen. Wat de definitie daarvan is, van dat woord. Keizer was ook degene bij de VVD die de teugels strak wilde aanhalen... ...toen al dat nieuws naar buiten kwam de afgelopen jaren over uh, schummelende VVD'ers. Nou ja, je kent die verhalen wel, die zijn hier uh, de afgelopen tijd uh, vaak genoeg behandeld. Ik noem bijvoorbeeld Jos van uh, Nou, het is grappiger dus dat uh, bij de overname van uh, de va facultieven dat uh, uitvaartcentrum, dat er uh, ook nog een paar toezichthouders waren... ...en, oh ja, u raadt het al, dat waren VVD'ers. <laughs> Die hebben dit kennelijk allemaal met de mantel der liefde bedekt. Huh. En als dit nog niet genoeg is... ...werd er ook nog even een persconferentie georganiseerd... ...waar alleen maar media mochten komen... ...op persoonlijke uitnodiging van uh, meneer Keizer. En dat uh, ja, werd allemaal... Uh, Achter gesloten deuren gedaan, en daar deed hij dan een uitleg over, uh, ja, dat hij een schoon geweest had, en dat er niks aan de hand was, et cetera, et cetera. Er mocht natuurlijk geen kritische vragen gesteld worden, en bijvoorbeeld, follow the money, diegene die dit allemaal uh, boven water bracht, die mocht er niet bij zijn, ja. ja. ik vraag me dan nog zelf af of hij nog wat uh, connecties binnen de, binnen zijn netwerk bij de overheid heeft kunnen uh, benutten voor de, deze overname zoveel weet ik er verder ook weer niet van. Ik weet niet wat jij ervan vindt, Peter. Ja, dat is, uh, wat kan de overheid aan een uitvaartorganisatie voor opdrachten gunnen, vraag maar dan op. Maar, maar ja, er zijn natuurlijk de tegenstanders die zeggen... Oh, <laughs> er is een fiscalist, Christian Vos, die spreekt van een ogenschijnlijke viertraps raket. <laughs> dus het is een... Uh... Ja, het is een heel ingewikkeld uh, stelsel. Er wordt nog bijgezet, dit is geen liefdadigheid. Dit is inhaligheid en hebzucht. <laughs> Treffend voorbeeld van de grijke Het wordt natuurlijk altijd in morele... Alle discussies op politiek gebied... die zijn altijd moreel. Er wordt altijd wordt er met een morele drol gesmeten... van uh, ja, dit is inhaligheid en hebzucht. En daarmee is het de bedoeling... dat iemand afgezonken wordt. Dat zie je bijna overal in terugkeren. Er wordt nooit op, uh, op iets inhoudelijks... Ge... Gewerkt. En ik denk dat wij dat libertariërs dat ook moeten doen. Wij moeten ook alle, alle discussies op morele vlak voeren. Omdat dat, dat werkt gewoon. Uh, je ziet gewoon uh, laatst ook weer in de VS een of andere presentator bij Vox. Die wordt dan van alle kanten aangevallen. En uh, ja, die moet het veld ruimen. En dat zijn allemaal morele aanvallen over vermeend seksueel wangedrag. En dat is de manier waarop mensen tot val, ten val worden gebracht. Maar ik denk dat het voor financiële dingen heel moeilijk is. Want... Want mensen, eigenlijk wordt het min of meer getolereerd in die winkel, in die wereld een, een zekere mate van, van grijzucht. zucht. En het moet, je moet het echt daar met je kop erbovenuit steken en het heel bon maken wil je, wil je ja, een taakstrafje krijgen zeg maar, van een uh, van week of zo. Ja, uiteindelijk komt ze toch wel mee weg. Ik bedoel, uh, VVD is toch wel de partij met de meest uh, fraudeleuze zaken, zeg maar. We mm. hebben uit een onderzoek gebleken, hebben we hebben een keer behandeld. Ja, ik denk dat de rest dat, uh, ook al mee weg, wegkomt, hoor. Dus, uh, ah, wat eigenlijk wel grappig is, is dat uh, deze meneer Keijzer dan uh, als VVD-voorzitter... juist weer uh, wat wilde doen aan de integriteit van de partij. Uh, <laughs> nou, al die schandalen van uh, Jos van Rij en de ondernemermeppen en et cetera, et cetera. Oh ja, de burgemeester uit Schiedam. Ja, het blijkt dus dat hij... Uh, zelf van het uh, pak van hetzelfde laak is... als uh, meneer Van Rij. Koetjes zal natuurlijk ook kunnen komen... omdat ze bij de een een andere definitie hebben... over integriteit dan. Uh, buiten de VVD. Ja, wat dat betreft is een beetje ongebruikt. Want meestal zie je bij... <coughs> bij zeg maar deze conservatieve mensen... die heel erg hameren op, op family values of zo. Dan is iets meer CDA misschien. Je gezin is de hoekste, een van de samenleving. Die zie je juist... Uh, meestal moreel... Uh, seksueel over de schreef gaan of zo. En mensen die, uh, die zeggen, die als moreel prediken van, ja, je moet de zwakkeren beschermen en uh, we zijn hier om de armen te behoeden, om niet in de grote eindigen, die zie je meestal van de armen steden. Uh, de, ja. uh, de en dat Wat dat betreft VVD'er, die, ja, die hebben meestal als, ja, de, wat hebben die eigenlijk als, als gepredikte moraal? Kleine overheid, zeg maar. Dus die zou je ideaal de overheid zien vergroten altijd. En ik denk dat het zich wel klopt, ja. Ja, ja dit met regen ook. Ja. Ja. <laughs> die zouden overheid overheid even verkleinen. Nou, die is wel uh, ja, groeide harder ja. dan daarvoor inderdaad. Dat komt ook ja. natuurlijk omdat een partij die aan de macht komt, die al heel erg onder vuur ligt vanwege uh, enorme overheidsuitgaven, die, die heeft niet de kans om dat veel te doen. Die voelt zich daar al op de vingers gekeken en over de schouders geluurd en zo. Net zoals Obama, zeg maar. Obama die kreeg gelijk al Nobelprijs voor de Vrede. En dan heb je eigenlijk een vrijbrief en hij was de eerste pre president in de VS die uh, elke dag van zijn bewind in oorlog was. Dus uh, je, je ziet dat als, een, als je zo'n prijs krijgt en je krijgt gelijk al een schouderklopje over iets... dan zie je juist dat ze daar enorm de over gaan. Want daar kunnen ze dan niet meer op teruggefloten worden eigenlijk. Want ja, die prijs hebben ze al in hun zak en die goedkeuring hebben ze al binnen. En ze hebben een, eigenlijk een vrijbrief hebben ze op, op een bepaald gebied. En bij Regen was het zo, die, die had een vrijbrief op het gebied van kleine overheid. Dus wat ging die doen? Enorm de overheid vergroten. Dat, ja, dat kon die gewoon maken. Zeker, maar ja, wat hebben we nog verder aan toe te voegen? Nou, niet veel. Ik weet niet precies wat de details ja. zijn, maar nou, het, is, uh, het is inderdaad een hele goede overname geweest. <coughs> nou, Dijsselbloem, dan, hè? Die uit zijn zorgen over uh, de nieuwe bankregels in de VS. Ja, er is een beetje een strijd gaande tussen de VS. Ik weet niet, dat is niet precies wat hij hier noemt, maar. Het schijnt dat ze in de VS uh, ze, ja, ze zijn bezig om nieuwe regels, te, overeenkomsten te hebben over hoeveel hefboombanken mogen hebben. Dus hoe, hoeveel euro's of uh, dollars ze uit mogen lenen ten opzichte van hoeveel ze binnenkrijgen. Dus, normaal is het zo dat als je 1000 als dollar binnenkomt in een bank, iemand die deponeert had. Dan zegt de bank niet van nou we gooien die duizend euro in een, in een kluis. En als je ze weer nodig hebt dan kan je ze komen halen. Nee wat ze doen is ze gooien ja, 100 euro in de kluis. En van die 900 euro die lenen ze weer uit aan iemand anders. Maar die, diegene die dat leent die deponeert die, die koopt daar En die, die verkoper die, die deponeert dat geld weer bij zijn bank. Dus die 900 euro die komt op een gegeven moment komt weer terug bij die bank. En dan zeggen ze, nou weet je wat, uh, we gooien 90 euro in de kluis en 810 lenen we weer opnieuw uit. En zo blijven ze dat steeds uitlenen. En uh, nou ja, de regels waren eigenlijk dat ze 10% in de bank moesten houden en dan 90% weer opnieuw konden uitlenen. En zo kan je een hele piramide opzetten van leningen. Wat natuurlijk gevaar is als er eentje faalt en niet meer terug kan betalen, dat die hele, die hele keten in elkaar stort. Uh, de, de vraag is, hoeveel mag je hefbomen? Hoeveel mag je ja, nepgeld toevoeren, zeg maar, of krediet is dat dan eigenlijk? En, uh, daar hadden Amerika en Europa verschillende ideeën over. En Amerika was wat conservatiever, die wilden eigenlijk minder hefbomen. En, en de Europese banken die zitten eigenlijk allemaal in het probleem als ze dat zouden, aan die regels zouden moeten voldoen. Dus er zit een beetje, een beetje strubbeling tussen, uh, tussen die twee uh, Twee Zaken en, en de manier waarop dat gebracht wordt in de media is natuurlijk dat uh, hij zegt de versoepeling van de regels in de financiële sector die de nieuwe Amerikaanse regering wil doorvoeren is een gevaarlijk idee en zou kunnen leiden tot de volgende crisis. Dat zegt uh, Dijsselbloem in een e-mailvergadering. De deregulering in de financiële sector is de grootste zorg. Want ja, volgens hem, hun uh, opvatting is het natuurlijk misgegaan omdat het deregulering was. Iets wat niet klopt met de feiten omdat er enorm berg regels allemaal bijgekomen is. En uh, <tieft> ja, nou, hij verwacht dat er nou het risico is dat er nieuwe bubbels kunnen ontstaan. Omdat je de financiële sector de vrije hand geeft. En natuurlijk als de overheid de onvrije hand op, uh, toepast, dan gaat het allemaal niet mis. En dat zie je met, uh, met uh, wat ze aan Griekenland allemaal gedaan hebben. En, uh, uh, nee, wat, er, wat er voor complete chaos, zeg maar de overheid zelf, die, die heeft geloof ik, de EU heeft al tien jaar lang geen goedgekeurd budget meer door een accountantsorganisatie maar ze hebben toch het idee dat als zij de zaak controleren, uh, dat het beter gaat dan dat de banken daar vrije hand in hebben. En ik denk dat ze heel veel burgers daarvan overtuigd hebben dat dat... Dat banken, als ze de vrije hand krijgen, dan gaan ze gewoon aan zwervers miljoenen uitlenen om een huis te kopen. Terwijl ze eigenlijk weten dat ze dat niet terugkrijgen. Want dat, volgens de verhalen doen ze dat dan omdat, omdat aandeelhouders graag veel winst willen maken. Aandeelhouders van die banken. En, en die zeggen dan tegen die bankdirecteur van nou ga maar een miljoen aan een zwerver uitlenen die geen inkomen heeft. Dat is natuurlijk heel onlogisch. De enige reden dat die bank dat deden is omdat ze wisten dat ze een beeld-out zouden krijgen op kosten van de belastingbetaler. Daarom deurden ze dat aan. Dus het is het, de crisis is veroorzaakt door teveel regulering. En de regulering van de belastingsslaaf. En daarom daarom durven... Uh, ja, aan de ene kant durft men heel veel risico's te nemen. Omdat men weet dat hij afgedekt is door een, een grote groep noeste werkers... die braaf hun salaris in leveren. Maar Dijsselbloem steunt ook nog eens de negatieve rente van de bank, hè? Ja, inderdaad. Ja, dat is, ja, dus het volgende dat ver... is inderdaad het, het volgende verhaal. is inderdaad het volgende <coughs> verhaal. Ja, men ziet natuurlijk de volgende crisis al aankomen, want de zaak is helemaal overeind gehouden. Nou, sinds 2008 is het eigenlijk al omver, omver gegaan. En wat ze gedaan hebben, is gewoon enorme bergen geld erbij ge, gejongd, gedrukt en gecreëerd... om de prijzen weer wat omhoog te krijgen, dat het niet in elkaar stort. En dat lukt ook wel in de zin dat de huizenprijzen nou weer heel hard omhoog spuiten... en, en alle al andere prijzen ook eigenlijk, de bitcoinprijs. Uh, en het idee is dan, van, ja, op een gegeven moment moet je dat weer gaan stoppen. En dat hebben ze gedaan bij de dotcom-crisis, de Greenspan, dat door de rente te verhogen. En Bernanke heeft het gedaan bij de huizenbubbel, om daar ook de rente te verhogen. En wat er dan altijd gebeurt, is dat ze verhogen die rente tot die zaak klapt. En dan, want eigenlijk door die rente te verhogen, trekken ze geld uit de markt. Ze maken lenen moeilijker, dus mensen gaan leningen aflossen en dan verdwijnt er geld. En dan gaat, er, gaat de prijs omlaag. Maar nu is de rente nog maar een half procentje of zo in Amerika geloof ik. Ik weet niet precies wat dat is, maar heel weinig. En in Europa is die geloof ik nog bijna steeds nul. En als nu de zaak klapt... dan hebben ze geen ruimte meer naar beneden om die rente te verlagen. En daar zitten ze natuurlijk al een tijdje mee. En hebben ze geprobeerd om dan die, die Q quantitative easing te doen. Dus de overheid die drukt geen geld uit om leningen te bedoelen. Want niemand wil lenen tegen 0%. Maar ze kopen gewoon allerlei, allerlei dingen op. Ze kopen gewoon aandelen of uh, obligaties of banken of ze kopen van alles op. En wat dat je, je, wat voorstel is. Nou is om bij de volgende crisis, om dan die rente te kunnen verlagen naar min 5%. Want dan jaag je mensen eigenlijk uit hun spaargeld. Dan gaan ze als gekken hun geld uitgeven. Want als je het laat staan, dan is het 5% minder waard. Dus dan, dan moet je wel je geld uitgeven. En dan denken ze, nou dan, dan jaagt dat de economie weer aan. Maar het probleem natuurlijk als je de rente naar op min 5% zet... is dat mensen hun geld van de bank afhalen en in een matras stoppen. Want dan is het tenminste 0%. Maar als je het op de bank laat staan is het min 5%. En om dat te voorkomen... Ja, daar hoort er ook altijd bij. Moet, moet contant geld afgeschaft worden. Dus dat, dat je niet je geld kan ophalen meer bij een, bij een pinautomaat. En in een matras kan stoppen. Dus dat je verplicht die 5% moet, moet, moet uh, eten, die min 5% moet je, moet je af, afstaan. Of je moet er iets van kopen een nieuw bankstelsel. En uh, <tus> ja, dat. Uh, ja, dat, die ontwikkeling zie je wel steeds meer. Dat ze proberen content, van contant geld af te komen. en Er zijn er ook van die onderzoekjes inge, laatste onderzoekje gedaan... dat een derde van de bevolking zou wel in Europa van contant contant geld af willen. Dus, uh, en in veel Scandinavische landen hebben ze het al bijna helemaal rond. En vindt iedereen het heel, eigenlijk heel achterlijk dat je nog uh, met contant geld betaalt. Want je kan toch zo makkelijk pinnen en zo. Maar het is natuurlijk allemaal getracked. En als jij met dat pinnen, en als jij iets zegt wat de regering niet wel gevallig is, dan kunnen ze gewoon je bankrekening uitzetten. En dan ben je gewoon... Ja, dan heb je een heel groot probleem. Want je kan niks meer met contant geld doen om eronder uit te komen. Dus uh, ja, dat zijn... Uh, het zijn enge ontwikkelingen, denk ik. Ja, ze zijn al een beetje bezig met de demonisering van het contant geld. Ja, het zijn he? natuurlijk allemaal criminelen, pedofielen en vrouwenhandelaren en weet ik veel. Dat soort belastingontduikers en allemaal, het is allemaal slecht volk die contant geld gebruiken. Het lijkt al een bitcoin. Ja, maar <laughs> <Ja. laughs> ja, ja. ja, het is ook vies, want er wordt van alles uh, allerlei sporen op. Ja. Dat zijn ook van die, van die psychologische trucjes. Hè? Dat er zitten er er er heel veel bacteriën op, contant geld. En moet dat een reden zijn dat je geen contant geld meer gaat gebruiken... omdat er veel bacteriën op zitten? Ja, ja goed, ja, dat is het, het volgende bericht. Uh, ...doen we verstandig aan alles te binnen uh, omdat papiergeld zo vies is. Papiergeld is vies, uh, schreef een journalist van Scientist American uh, eerder dit jaar. Het zit vol uh, ziek ziekmakende bacteriën. <lacht> <lacht> Misschien moeten we de flappen volledig uit onze portemonnee verbannen. <lacht> <lacht> uh, ja, het ja, is weer knap hoe, hoe dat van alle kanten oh. wordt aangepakt, zoiets. En ja, wat ik ook doe zelf is gewoon zoveel mogelijk met contant geld betalen. Om uh, ja, hier een beetje weerstand aan te bieden. Want ik denk dat ze het niet durven afschaffen als er nog een groot gedeelte van de mensen contant geld gebruikt. Dus nou, ik gebruik zoveel mogelijk contant geld. Want uh, ik ben niet bang voor de Staphylococcus aureus. <lacht> <lacht> <lacht> uh. <tie> Ja, soms is het wel Want ik denk dat, dat je nu in de supermarkt. heb je zeg maar drie pinkassa's. en drie contant geldkassa's. Uh, ja, dat op een gegeven moment. zal het zijn dat ze nog maar één contant geldkassa hebben of zo. En dan. Ja, dan uh, word je eigenlijk gedwongen om bijvoorbeeld heel lang in de rij te staan. Of uh, zo, zo, zoiets zal het wel zijn. En uh, ja, misschien kan je op een gegeven moment kun je een chip in je huid zetten. Waarmee je... dat is zo makkelijk. Je hoeft alleen maar je hand voor de automaat te houden. En je hebt al betaald. En... Nou, het, uh, ik ga met de, met de toekomst mee hoor. Dat doe ik wel. Maar ja, je moet wel beseffen dat die chip uitgezet kan worden. En dan heb je geen plan B meer. Dan, dan kan je geen enkele winkel meer wat kopen. Dat is geen alternatief meer. Nee, goed, ja. Nou ja. Ik ga even naar de volgende bericht toe. Krijgen jonge vaders in Europa tien dagen vrij en vier maanden verlof? Jezus jongens, waarom? Ja, de, willen, willen ze dat wel? Ja, de EU is weer eens aan het uitdelen. Ze <coughs> vinden dat vaders minimaal tien dagen vrij moeten krijgen na de geboorte van hun kind. In Nederland krijgen mannen nu maar twee dagen vrij als ze vader worden. De commissie wil het vervijfvoudigen. Ja, dit is natuurlijk een sigaar uit eigen doos, dat betekent dat dat uh, ja, Je kan dat alleen maar krijgen als daar een loonsverlaging tegenover staat. Of kans, minder vakantie of zo. Maar dat moet ergens gecompenseerd worden. En als je die compenseert, dan wordt de werknemer gewoon duurder. Waardoor hij grotere kansen heeft om werkloos te worden. In competitie met, met andere werknemers. En, uh, maar je ziet, het, je ziet het heel veel. In de Scandinavische landen hebben ze helemaal van die riante regelingen voor ouderschapsverlof. En ik denk dat je het vooral ziet bij landen die in de eindfase van hun uh, statisme zitten. Want... Uh, Nadat nou, je dat een, een, een, de bevolking steeds meer onder de duim houdt en steeds meer insluit en, en vrijheden ontneemt. Wat je, wat je altijd ziet als een, als een empire groeit, dat is dat, dat ze geen kinderen meer krijgen. Ze, ze zijn hun eigen bewegingsvrijheid kwijt en dan durven ze geen... Ja, ze, ze hebben gewoon niet meer de mogelijkheden om kinderen te krijgen. Die mogelijkheden zijn er nog wel, maar het wordt steeds lastiger gemaakt. Uh, als je kind een dag eerder van school haalt voor vakantie, dan word je gelijk over de rechter gesleept en moet je een boete betalen van 150 euro. En mensen voelen gewoon aan dat, het, dat, er een, ja, dat er een foute wereld aan zit te komen. Zeg maar. en daar, daar, het is met, met dieren in de dierentuin ook. Het is vaak heel moeilijk om die tot voorplanten te krijgen, want ze voelen gewoon aan van ja, die, dat hok van mij, dat is niet een, dat is niet een natuurlijke omgeving waarin ik, ja, waar ik, waar, waarin ik mijn kinderen wil zetten. En, uh, en daarom zie je dat die empaars vaak enorme subsidies gaan geven. Dus aan de ene kant zeggen ze: ja, eh, kinderen zijn eigenlijk slecht, want die, die geven CO2 en die eten en die drinken en die poepen en die vervuilen het milieu. En die hebben resources nodig. En uh, eigenlijk zijn mensen slecht, natuurlijk. Dat is het hele milieuverhaal. Mensen die, uh, moeten, moeten eigenlijk dood zijn. Dat de aarde, uh, de aarde is zonder mensen veel natuurlijker. En uh, aan de andere kant willen ze natuurlijk geloeg, willen ze een hoop slaven hebben. En dat is dan strijden met elkaar. Dus ze sturen ergens een boodschap uit dat, dat uh, mensen slecht zijn en zondig en fout. En alles wat ze doen is niet goed en dan moeten ze voor beboet worden. En aan de andere kant ze zeggen ja, we willen wel graag dat je heleboel kinderen maakt. Want, want uh, <coughs> ja, we hebben ook weer volgende generatie nodig. En dan zie je dat, dat ze subsidies gaan geven. En, en proberen allerlei regelingen af te dwingen om... Om op die manier het ouderschap uh, op te vervolgen. En ik geloof ook niks van het hele verhaal van overbevolking. Dat er enorm, enorme overbevolking dreigt. Ik denk eerder dat, dat er in de toekomst een, een tekort, uh, een onderbevolking dreigt. Zeg maar, of een onderbevolking. Een, een scheve bevolkingspyramide met te veel oude mensen en te weinig jongeren. Ik denk dat dat het probleem van de toekomst is. En, het, en dat klopt natuurlijk ook met... De natuurlijke progressie van zo'n zo empire is dat men steeds kortere termijn gaat denken. Dus eerst denk je nog uh, 30 jaar vooruit, maar dan denk je nog maar 10 jaar vooruit. En dan denk je nog maar een maand vooruit. Dat is ook met drugsverslaafden. Het uh, ja, wordt steeds, steeds kortere horizon is het eigenlijk. En kinderen, dat is typisch iets wat, ja, wat een hele eind weg zit. Dat is een investering. Een politicus heeft daar niks eigenlijk aan aan een kind voor de eerste 20 jaar. Daarna gaat hij wat opleveren. Dus uh, ja, eigenlijk is dat het, het, het eerste wat er uh, wat opgegeven wordt. Ja. Eerst moet je natuurlijk een taal leren en, en, en scholen en een vak leren. Ja. En, kost allemaal geld en dan pas kunnen ze belasting aan opleveren. Ja, ja daar, daar zien de politici ja, ja. die dat offeren, die zien daar helemaal niks meer van terug. Maar dan kun je beter een immigrant krijgen. Ja, inderdaad. Ja. Uh... Ja, ja. <laughs> nou snap je gemerkt. Ja. Ja. Dan kun je gelijk zo'n fabriek inschuiven en dan lopen de bandzetten, denken ze dan. Ja, daar denken ze ook een beetje te makkelijk ja. over, denk ik. Maar ik denk ook dat dit soort dingen niet gaan, gaan werken. Ja, je kan wel een heleboel verlof krijgen, maar dat is... Ja, je ziet dat ook met die verplichte vakantiedagen. Dan zeggen ze ja, in Frankrijk hebben mensen heel veel vakantie. Maar het is allemaal verplicht. Dus willen die Fransen nou echt die vakantie hebben of niet? Ik denk dat je dat pas kan zeggen. Als je dat vrijlaat, dan zie je pas wat mensen bedingen. Of ze veel, voor, voor, voor hoog salaris gaan of voor veel vakantie. Maar eh, als het afgedwongen is, dan, ja, dan weet je eigenlijk niks. Je weet alleen dat het optimale aantal lager ligt, zeg maar. Dat is dat, dat, optimaal dat u vaders minder vaderschapsverlof zou willen hebben als, als ze dit moeten afdwingen. Ja, en dan willen ze ook nog eens de porno belasten <laughs> Ja, nee, dat is ook zo'n de, zo de, uh, ding wat daar ook een beetje bij zit, denk ik. Dat, ja. Uh, ja. Je, hebt, je hebt inderdaad uh, is een voorstel om standaard uh, porno te blokkeren op telefoons, computers... Tenzij je een belasting betaalt. Dus het is eigenlijk, eigenlijk, er komt ook een heel, heel moreel verhaal bij. Want uh, ja, het is, uh, het is allemaal slecht. En het is... Um... Het leidt tot uh, mensenhandel. Ja, ja, ja inderdaad. Uh, ja. Ja. <laughs> Supporters say, porn is a public health problem. And argue that taxing it would help cut down on a range of issues. Including sex traffic. Dat is net zoiets met global warming. Maar ja, het is allemaal heel vreselijk. En als je onze hoop geld betaalt, dan is het niet meer vreselijk. <laughs> <Yeah>. <laughs> en uh, ja, je zou dus kunnen uh, unlocken door 20 dollar te betalen. Dus dan moet je, ja, ik, ik kan me niet voorstellen hoe ze dit gaan implementeren overigens. Maar, ja, ja, en, en die 20 dollar die gaan ze dan besteden aan het bestrijden van human trafficking. En domestic violence, sexual assault en other issues. Dus, ja, dus op een of andere manier leidt porno volgens hun tot domestic violence. Uh, ja, dat uh, vind ik een heel vaag verhaal. Ze zeggen ook we know about pornography that is addictive. It actually affects the brain. Ja, ja, alles affects the brain ook. Ook als je okay. een, een blok vette kaas eet... affects the, the brain too. Maar het is, yeah. uh, is like a drug. Het is uh, zoals een drug en, en, en een verslaving. Je niet meer en meer om dezelfde reactie te krijgen. Uh, ja, dus, dus ik denk dat het... Uh, uh, ...growing criminal enterprise... ...of sex trafficking te maken heeft. En uh, verder zegt ze ook nog... Uh, we, we hebben belasting op sigaretten en alcohol. Dus uh, ja, we hebben belasting op elk product dat je koopt. Dus dit is een product, dus daar moet belasting op. Dat ja, ook nog. Maar ja, ik denk ook dat, dat porno is een beetje zo'n zo uh, uitvlucht. Wat ook een beetje tegenaan zit tegen dat uh, kinderloze toestand, zeg maar. Dus als mensen zich heel veilig voelen en de toekomst heel gunstig inzien. Ja, dan brengen ze een familietje en dan nemen ze een baan. En dan gaan ze een bedrijf beginnen. En dan, uh, ja, dan nemen ze een, uh, kinderen. Uh, maar als dat niet het geval is en ze zien de toekomst eigenlijk wat zwartgallig in door allerlei regeltjes en beperkingen en, en uh, ja, een zwaard van Damocles van allerlei terroristen die boven hun hoofd uh, lijkt te hangen en immigranten die uh, bij bossen binnenlopen en hun baan afpakken, dan, dan durven ze het allemaal niet. En ja, ik denk dat, dat die hele um, ja, pornoepidemie daar ook wel een beetje bij hoort. Net zoals wat je in de Romeinse Rijken ook veel zag, hè, een soort seksuele perversie aan het eind. Dat de keizer die stond gewoon in, de, in het Colosseum op het, op het podium te copuleren met, uh, met uh, ja, ik wil de keizerin of met een of andere vrouw voor een tribune en je had, daar, je had daar een soort seksuele ontsporing en ik denk dat je dat in Amerika ook heel sterk ziet nou, dat je dat 63 geslachten zou je hebben geloof ik, officiële geslachten <laughs> dus een, uh, inclusief geslachten die veranderen op het moment dat je probeert te detecteren Dus uh, het, is, uh, het is niet meer man of vrouw <laughs> maar het is de vreemdste vormen van geslachten zijn er en, de, en er worden ook zelfs uh, laatst, laatst, laatst zo'n artikel van iemand die dan beweerde van ja als je een voorkeur had voor een bepaald soort genitaliën, dan was je eigenlijk een soort uh, discriminatie ja, was je ja, de discrimineerde je, dat was je eigenlijk een soort bigot. Dat was uh, ja, dat is net zoiets als een rassen discrimineren. Dus is je als jij je alleen van vrouwen houdt, zo dan, dan ben je eigenlijk net zoiets als als je alleen alleen met blanken omgaat of zo. Een soort <laughs> dan ben je een raar figuur. En, uh, ja, al die, al die uh, toestanden, ook die toilettenoorlog in de VS, had je dat natuurlijk ook. Dat uh, ja, dan heb je transgenders naar welk toiletmodel die dan gaan? Moet er moet een apart transgender toilet komen en. Is het, wat dat betreft denk ik dat dat, ja, dat dat een teken is dat dat aan het einde aan het einde van zo'n cyclus dat dat ontspoort net zoals al die oorlogen het ja, ja. is gewoon dat is een uit ja, dat... Een uitvluchtsoord als, als een gewoon ja, gezin in de toekomst niet meer echt tot, de, tot een goede mogelijkheid lijkt te bevoren. Hey, wat wij wat een beetje opvallen in dit bericht is dat ze dan een beetje de, de rol van de katholieke kerk proberen over te nemen. Weet ja. je? Dat, dat zingetje van uh, met je handjes boven de deken slapen, weet je wel. Ja. Maar, ja, dat zie je natuurlijk veel bij ja. veel van die dictatoren. Hè? In Turkije ook hebben ze dan porno overboden. Dan, ja, dan... Uh, zie je natuurlijk die jonge mannen, die zijn enorm, ja, enorm makkelijk te beïnvloeden en op te, ja, op te hitsen. En tegen de een of andere vijand of voor een oorlog of uh, ja, van die rallies waar ze grote vlaggen zwaaien en uh, volksliederen uitschreeuwen. Het, het heeft natuurlijk, een, als je een leger wil hebben dat heel fanatiek vecht, dan, uh, ja, dan moet je er gewoon geen vrouwen bij zetten en... Uh, ja, dan laat die frustraties maar flink hoog oplopen en dan komt die agressiviteit vanzelf al los. Uh, als te veel aan uh, de snikkels zitten, dan worden ze te rustig, zeg Ja, ja dat, voetballers uh -huh. hebben dat ook wel eens, dat ze geloof ik niet, geen seks hebben om een goede wedstrijd te spelen of zo. Dan zijn ze lekker agressief. Ja, ik denk dat de overheid een, een hekel heeft aan alles wat met, net zoals de kerk. Dit, er zit een grote, de overheid is natuurlijk een soort kerk, hè? de staat, is een religie, er dus zitten een heleboel, een heleboel ja, verbanden ja, tussen. Ja. En ik denk dat ze inderdaad een hekel hebben aan seksualiteit, zowel de straat als de Dat is de, ja, ja. Ze, hebben, ze hebben liever haat dan liefde. Dat is... De, het is triest, maar zij profiteren natuurlijk van allerlei spanningen tussen bevolkingsgroepen, tussen man en vrouw, tussen uh, um, zwarte, blanke, tussen oude, jongeren, tussen uh, immigranten en autochtonen. Uh, die, die, ze zorgen dat er gewoon enorm veel problemen ontstaan. En dan rennen de mensen vanzelf naar hun toe, naar de overheid toe voor een oplossing. En daar profiteren ja. zij dus van. Ze, ze profiteren van strijd en niet van, van liefde. Maar goed, ondertussen is de porno net, uh, gewoon op de, de PNB te krijgen. Dus, uh, ja, ja, ik denk dat het praktisch de manier om er tegen te gaan, dat is heel lastig voor ze. Dus dat, die... ja, dat zijn natuurlijk ook allemaal oude mensen in de politiek, die snappen allemaal niks van technologie, dus die... Je <laughs> dus, uh, hoeft je niet druk te maken, <laughs> jongens. <Bye. laughs> het is nog gewoon verkrijgbaar. <laughs> um, ja, en ook iets wat, uh, waar de heersers en hebben, is natuurlijk wiet, hè? Ja. Maakt mensen veel te rustig dat moeten we niet hebben, natuurlijk. Maar dan, uh, ja, in ja, Colorado is, zoals de meesten van ons wel weten, is het, is het goedje gewoon legaal. En dit leidt ook weer tot problemen. We zijn geen werkeloos meer. dat moet je niet willen. Ja, de brief uit de volkskrant inderdaad, dat, ja, het, uh, uh, ons personeelsbestand wordt leeggezogen door de wietindustrie, zegt een restauranteigenaar eigenaar Brian Dayton. <laughs> en, uh, ja, ze snijden liever cannabis-knoppen dan dat ze sla snijden in de keuken. Ja. Dus uh, ja, dus, uh, in een restaurant krijg ze een 10 dollar per uur. En in een marihuana-kas of snoepwinkel, al gaan we dubbelen. Ja, ja dat is. Uh... <laughs> hier is ook, uh... ja, Ik moet even bijstaan: de snoepwinkel is dan een cannabis snoepje. Ah, okay. ze, ze hebben dat spul overal in verwerkt. in, in, in cake, in ja. snoepgoed, in lollies. Uh, je kan het in alle vormen krijgen. Dus ja, dus Ik moet er ook maar een keertje naartoe gaan. Ja, hier staat een restaurant ja. eigenlijk, die, die betaalt 22 dollar per uur. Dus dat is, uh, ja, dat is een go goede baan, kennelijk. En, uh, nou hebben ze... ja, ik denk dat het vooral een effect is omdat je nou Alleen in Californië, legalisatie, hebben nog een paar andere staten, maar dan krijg je heel veel toerisme, natuurlijk. Van mensen die daar naartoe gaan, die dat om, om wiet te roken. En dan wordt het een hele industrie, maar. Ik denk als alle staten dat zouden legaliseren... dan zou Colorado een stuk minder uh, werk daarvan hebben. Ja, ze produceren nu echt voor, uh, inderdaad voor de hele omgeving. Uh. Ja. ja. ja. Nou, uiteindelijk gaat zo'n zo zo wietkweker natuurlijk in de staat zitten... waar uh, de meest gunstige wetgeving is voor zijn bedrijf. Ja. Dus, uh, ja. ja ik ben dan vroeger als ik in zo'n gemeente... die gingen dan een, een groot zwembad maken... met allerlei glijbanen en zo en dingen met het idee van ja dat gaat dan een regio functie vervullen en dan kunnen we vanzelf mensen uit de regio daarvoor aantrekken, maar ja, dan gingen ze dat in de regio ook doen. En ja, dan gaat het, weer, gaat het effect verloren. Dan raken die mensen weer kwijt. Niet iedereen kan dat doen. Maar ja, toch wel mooi om te zien dat het zoveel werkgelegenheid oplevert. Want ik denk dat uh, ja, als, als ze daar in een restaurant geen personeel meer kunnen krijgen. Dan trekt dat ook vanzelf weer personeel aan van mensen in andere staten. Die geen werk kunnen krijgen. Die zeggen, nou oh, dan ga ik naar Colorado toe om daar in een restaurant te werken. Als, die, als daar een vacature is. Ja, maar we gaan nog even verder. hebben uh, een paar berichten te gaan. Uh, de EU doet een inval bij Tele2. Ik wist niet dat de EU een invaller kon doen. Nee, ik stond er ook van te kijken inderdaad. Maar er zijn dus inspecteurs van de Europese Commissie die zijn dinsdag onaangekondigd binnengevallen bij de Zweedse aanbieders van mobiele diensten. Een van, een van de ondernemingen is ook in Nederland actief Tele2. Zo is het bedrijf in Stockholm bevestigd. Het Noorse bedrijf Telenor heeft de inspectie bevestigd. Uh, ja, en ze zeggen dat de commissie zegt te vermoeden dat de ondernemingen in strijd met de Europese concurrentieregels hebben gehandeld door toegang tot de consumentenmarkt. Voor derden te blokkeren. Dat zou door ongeoorloofde samenwerking. of door misbruik van machtspositie kunnen. Nou ja, dat is natuurlijk onzin. Je kan gewoon uh, ja, je kan van alles blokkeren als je wil. Je uh, uh, TO2 zou alles kunnen blokkeren. maar dan krijgen ze geen klanten meer. Dus. het uh, is natuurlijk onzin dat je daar een eu uh, SWAT team voor nodig hebt. om. om uh... Ja, goed product aan te bieden. Maar ik denk, denk niet dat de EU nog een team heeft, maar dat ze gewoon met de hulp van de lokale politie eh, ja. dat gedaan hebben, zouden hebben. waarvan van de inspecteurs. Nee, dat is Dat, dat is natuurlijk niet, niet, niet leuk dat ze komen snuffelen bij eh, je. Ja. Ja. Nee, het is ieder geval apart dat de EU inspecteurs kennelijk een land kunnen binnenlopen en de politie kunnen sommeren om ergens een minval te doen. Dat geeft wel aan wat hun macht is. Dat is geen goede ontwikkeling dit, nee. Ja, goed, nou, we even snel uh, door de laatste berichten huppelen. Ja. ja. Dit leek een 1 april grap, maar het is echt waar. Saudi-Arabië in de VN-commissie voor vrouwenrechten. Ja, ja Saudi-Arabië ja. is natuurlijk een land waar vrouwen niet eens auto mogen rijden, geloof ik. Je mag niet op straat zonder ja. uh, hele toerlantijnen om je heen. En kunnen maar één vrouwenrecht, dat is aan aanrecht, ja. Kinderen maken, ja. Ja, en ik geloof dat er ook al eerder, zaten ze ook in een Human Rights Commission... Dus het is echt heel erg uh, vreemd, want die lui die hakken natuurlijk ook allerlei leden, en hoofden af. En je snapt niet hoe, hoe, hoe ze dit voor elkaar krijgen. Dit zal wel te koop zijn, zo'n positie. Ja, ja, het, uh, het is wel goed, denk ik, dat het, het vertrouwen in de VN oh, helemaal wegvaagt, Want veel mensen die hebben nog wel iets van ja, nationale, tijd, nationale dingen, daar hebben ze wel angst bij. Want uh, ja, al die wereldoorlogen waren allemaal tussen naties, Dus nationalisme heeft een beetje een slechte naam gekregen. Maar de VN, dat was allemaal geweldig. En dat met Einstein ook zo. Die was natuurlijk van, nationalisme, dat was uh, fout. Maar de VN, die moest dan de rol gaan overnemen van een soort wereldregering. Want je had natuurlijk wel regering nodig. Want zonder regering zou het chaos zijn. En nou zie je natuurlijk dat, de, ja, ook de VN zijn gewoon mensen in een positie met macht. En ja, als je dan saudi Arabië in de Women's Rights uh, Commissie uh, uh, verkiest. Ja, dat is natuurlijk uh, totaal uh, lachwekkend. De, de hele geloofwaardigheid gaat helemaal de grond in. Van de hele VN eigenlijk. Hè. En dat is een mooie zaak. Zeker weten. Nee, maar goed, dan gaan we nog heel even naar de helstaat Venezuela toe. Ja, daar gaat het allemaal heel geweldig. Maduro heeft wapens uitgedeeld. Nou, dat klinkt op zich mooi <totstuken> hè. Uh, gratis. wapens, <totstuken> ja. <totstuken> is het één keer voor het Second Amendment of zo? Nee. Nee, dat is echt... Alleen zijn vriendjes mogen wapens hebben. Ja. Om die hele woedende, hongerige menigte uh, neer te maaien. Ja, Zo is, het is natuurlijk, er, zijn, er, zijn, er zijn mensen die zeggen ik kan niet meer demonstreren want ik ben te zwak en die hebben geen eten meer en er worden eten uit de dierentuinen zelfs worden er dieren opgegeten en nou, we hebben het allemaal eerder behandeld hier dat het er alleen maar van kwaad tot erger gaat terwijl eigenlijk het land heeft veel olie het heeft een prachtige natuur, het zou een toeristenplaats kunnen zijn, maar ja, je voegt er een beetje socialisme aan toe en het wordt één grote chaos, alles wordt genationaliseerd, er worden overal uh, vriendjes van de president naar binnen gekruid. Die bedrijven die beginnen gelijk de, de grond in te duiken. Want die vriendjes hebben natuurlijk allemaal geen. die hebben dat bedrijf niet opgebouwd. Dus die hebben geen idee hoe je in een bedrijf moet runnen. En die proberen het alleen maar leeg te melken. En uh, ja, ik, ik zie. Er waren al 18.000 moorden. laat uh, afgelopen jaar. in de hoofdstad Caracas. Dus het is een van de meest gevaarlijke steden in. Uh, Latijns-Amerika. En nou ga je één bepaalde groep, de, de groep die eigenlijk belang heeft bij de machthebber, die, ga, uh, die gaat die een hoop wapens geven. En de mensen die niet te eten hebben een lege maag, die uh, zijn uh, schietschijf. En dat wordt ja, natuurlijk heel moeilijk, want als die gaan demonstreren, en dat, ja, dat doen ze af en toe wel, maar ja, dan zijn zij ja, ongewapend en ze staan tegenover een groep mensen die nou dus tot op de tanden bewapend is en die ook veel te verliezen heeft. Dus uh, ja, dat is uh, waarom Amerikanen ook altijd zeggen... ...ja, daarom hebben wij het uh, second amendment... ...dat wij de bevolking recht hebben op het dragen van een wapen... ...en dat daar niks uh, tegenin gebracht mag te worden. En uh, dat, dat geeft een zekere mate van ja, veiligheid. Dat het, het eindspel van zo'n socialistische overheid is natuurlijk altijd dat er, dat er steeds meer macht naar minder mensen toe gaat. Dus die piramide die wordt steeds steiler en die ondergroep die, ondanks dat ze zeggen ja, we gaan de her rijkdom herverdelen, krijg je natuurlijk toch het effect dat degenen die aan de macht komen alle rijkdom naar zich toe graaien. En dat beschermen met wapens. En dat de armen steeds armer hebben, krijgen. En ja, die moeten dan op een gegeven moment in opstand komen. En ja, daar dat is nou de vraag hoe dat, hoe dat zich gaat voltrekken. Ja. Er was laat uh, afgelopen week dan een, een, een mars van 2,5 miljoen mensen tegen het regime. Dus uh, ja, daarom gaat hij nou even een hoop wapens uitdelen. Want hij weet ook wel dat, denk ik dat zijn leven af, afgelopen is als hij die, als die de macht kwijt is. Dus uh, hij zal wel doorvechten tot het einde, net zoals uh, Ceausescu. Maar dat kan toch moeilijk zijn, want uiteindelijk moeten die mensen natuurlijk toch op hun eigen familieleden gaan schieten en zo. En, uh, ja, dat valt toch tegen hoe loyaal die troepen dan zijn en hoe makkelijk ze de bevolking neermaaien aan het eind. Nou, het wordt nog wel gevolgd, denk ik. Ja, ik ben benieuwd hoe dit afloopt, ja. ja. Goed, nou ja, we zijn in ieder geval aan het einde van het nieuwsbericht gekomen. Josje uh, Livo die komt nu uh, binnenlopen. Dan uh, ja, gaan we met hem uh, samen en met jou, uh, Peter, uh, nog even hebben over de toestand van de bitcoin. Ja, goed, bij ons aangeschoven zijn... Uh... Ja, Yoshi Livo en Peter Beukelman. En dat uh, is naar aanleiding van een uh, debat wat jullie uh, twee weken geleden hadden. En dat ging over de uh, over Bitcoin, over Segregated Witness versus Bitcoin Unlimited. Uh, misschien, misschien nog heel even in het kort, uh, Yoshi uh, of Peter. Uh, wat was het probleem ook alweer? Ja, Johan, ik heb gezegd dat ik er bij jou op terug zou komen, dus misschien moet ik hem even oppakken. Ja, Rie, uh, ik bedoel eerst nog even uh, oprakelen van uh, wat was het probleem ook alweer met de Bitcoin? De capaciteitsprobleem ja. was het, hè? Ja, precies. Uh, dus de, de, de, het probleem wat er in de Bitcoin is, wat benoemd wordt als probleem door de meesten, is dat er een uh, maximale blokgrootte is van 1 MB. Dat zorgt dus voor een totaal uh, van 7 uh, transacties die per seconde verwerkt kunnen worden gemiddeld. Dat is natuurlijk afhankelijk van hoe vaak dat er een blok gevonden wordt. Maar dat wordt dus op 10 minuten gesteld. En met 1 MB en een gemiddelde transactiegrootte van zoveel kb per transactie krijg je dan dat je per 7 seconden ongeveer een transactie kan verwerken. En dat zou dan te weinig zijn om de hele wereld te kunnen... Uh, dienen van betalingen en uh, wat er dus op dit moment aan de gang is, is dat bitcoin steeds meer aan populariteit wint, waardoor er ook steeds meer transacties plaatsvinden, wat dus ongeveer voor een uh, lag zorgt, om het zo maar even uit te drukken, van een uurtje of vier. He, dus er zit in een blok of, uh, uh, nou ja, voor uh, 240 minuten, dus 24 blokken groot, uh, heb je een achterstand, om het zo maar te zeggen, uh, um, die dus, tenminste niet altijd, soms wordt het minder. Maar uh, daardoor komen betalingen later door dan dat uh, het altijd geweest is. Oké, okay. okay. het is ook niet constant, hè? Het kan soms nog langer duren en de kosten die kunnen ook uh, ja, ja, aardig oplopen. Dus, op het probleem is eigenlijk: van, stel dat het nou nog meer wordt en we gaan echt alles over die blokketen gooien, dan wordt dat zoveel dat je dus op een gegeven moment langer op je. Een Bitcoin betalingen zitten wachten, dan uh, weet je wel, dus dat is totaal niet werkbaar. En daarom wordt er gezorgd naar een oplossing voor dat door sommigen. En uh, uh, Roger Ver, dat is dus de uh, Bitcoin Jesus, zo wordt die genoemd, omdat hij vroeg geïnvesteerd heeft in de bitcoins en dat hoop heeft en dat. ...gebruikt voor dingen waarmee hij denkt dat hij het goed doet voor bitcoin. En die heeft dus nu een, uh, een team mensen bij elkaar geschraapt. Waarin, ja, die, die propageert zijn versie van een bitcoin... ...waarbij dus de blok ook de dynamisch wordt gemaakt. Dus stel dat de blokken heel erg vaak heel erg vol zitten... ...dan kan zo'n blok groeien. Um, zodat er eigenlijk altijd genoeg ruimte is... ...om alle transacties te kunnen voorzien. Als ik het zo goed zeg. Uh, die... Ja, de vorige keer was het... Uh, geloof ik dat het uh, uh, discussie uh, hoe dat tot dat het altijd uh, groter gemaakt wordt, of dat het, die, het, het door consensus tot stand komt. Dat begrepen, had ik er een beetje van begrepen. Ja, nou er zijn dus wel nog bepaalde regels voor die groei. En uh, ik wil dus ook heel even terugkomen, omdat ik de vorige keer als bitcoin expert. Uh, mezelf heb geïntroduceerd, heb ik mezelf een beetje met mijn voeten geschoten, denk ik. Uh, want uh, ik ben misschien gebruikersexpert, maar op het technische vlak ben ik altijd heel blij dat ik weer op andere mensen terug kan vallen. Dus ik weet nog steeds niet um, de exacte uh, uh, werking van uh, wat, wat, hoe dat die groei nu precies uh, van een blok precies geregeld wordt, is me niet helemaal duidelijk. Maar het, stand, het punt wat ik toen innam uh, is dat er bij een Groei van het blok, dus bij het wegvallen van die schaarste van um, ruimte die er in de blokketen beschikbaar is, uh, uh, ja, neemt dus voor mij dan niet de incentive weg, dus de, de, de reden weg om te betalen om daarin te komen. En, en tot op heden heb ik dan niemand, ook in mijn eigen club hier, niet, uh, uh, uh, niemand gehad die uh, ja, dat punt ontkracht van waarom zou we zouden mensen dan nog betalen volgens hun transacties als er altijd genoeg ruimte is. Dus die staat nog steeds. En uh, daar mag iedereen met mij over uh, in debat en die mag mij vertellen waarom ik dat dan nog zou doen. Maar dat is dus voor mij de reden om geen Bitcoin Unlimited uh, te steunen. Uh, en daarnaast is dus mm, ja, de ontwikkeling van segregated witness, wat ook weer een, voor een deel boven het bed gaat. Maar er uh, eentje waarbij ik in ieder geval op de markt zie dat het... Uh, uh, Goede vooruitgang is en dat mensen er enthousiast over zijn en dat vind ik dan altijd wel weer. Ja. ja, ik denk niet dat het ongebreideld groeit, ook bij Unlimited, niet, omdat er kosten aan verbonden zitten. Want het, want het is niet zo dat uh, ja, je zomaar een, een, een je kan er wel een ziljard transacties voorstellen uh, in knallen, maar het wil niet zeggen, ja, dan ben je ook een hoop geld kwijt, want de kosten die zijn niet nul volgens mij. Dus dan, moet je, dan kom je met een heel groot blok aanzetten, maar dat, dat vindt iedereen dan belachelijk. En dat is dan een consensusmechanisme onderhevig, dus ik denk niet dat het er dan, dat, dat er dan in komt. Je bedoelt de transactie die ik zonder vriend broadcast, zeg maar. Ja, volgens mij groeit, is het niet zo dat het. Dat het uh, uh, dat alles zomaar geaccepteerd wordt. Het is een beetje een, er zit een consensusmechanisme in. Ik moet zeggen, ik heb ook maar één keer een developer gehoord... van een uh, van Limited die het uitlegde. Ik zou het nog eens een keer moeten luisteren. Ik ben niet helemaal goed voorbereid op dat hè. Maar die vertelde dat, tenminste zoals het mij leek... dat verschillende uh, partijen die kunnen verschillende blokken kunnen voorstellen. Miners kunnen zo ze ook zeggen, nou, ik ga zo'n blok proberen of zo groot... Maar er zit een, een consensusmechanisme in. Dus als je het, en er zit ook een optimum in. Hij had hij uitgegeven. ik kan wel eens proberen of ik die podcast nog kan vinden. Mm -hmm. Maar hij zei dat het was een soort U-functie uh, voor de miners. En die moesten een beetje een inschatting maken waar, waar, de, waar de optimale prijs voor ze in zat. Want als ze een heel groot blok nemen, ja. dat was het geloof ik. Ja, dan dan duurt het ook heel lang om die uh, te processen voor zo'n miner. Ja, ja. En dan kan het zijn dat hij afgeschoten wordt door iemand die, een miner die een kleiner blok kiest. En dan heeft hij helemaal niks. Maar dus dan heeft hij wel een heel groot blok helemaal vol met transacties, wat op zich een hele volle zak is, maar hij mist de boot omdat hij te laat is dat iemand anders dan een, een ja. kleiner blok in knalt. En ja, hele kleine blokken, dat is dan ook weer onvolledig. Dus hij beweerde dat het een, ja, dat, dat een soort uh, dynamisch optimum vormt. En ik denk, ik denk dat, het omdat dat dynamisch is, dat het op zich best wel handig is. Omdat het zich aanpast aan de drukte van het netwerk. <coughs> dus als het, uh, ja, het um, China-dag is, dan wordt hij misschien wat groter. En als, hij, uh, als China gaat slapen, dan wordt het wat kleiner. Dat ja. heb iets, kon ik maar bij voorstellen. Ja. ja, ik zie het dus net een beetje anders. Ik zie het gewoon van, als er als dus te, te veel als het te populair wordt, bijvoorbeeld zo'n bitcoin, ik, ik, ik, uh, dan zie ik gewoon, waar, of tenminste dan denk ik van, ik hoor dus bij een e-gulden club, dus daar komt ook die gedachte vandaan natuurlijk, maar uh, dan kun je dus uh, uh, uitweiden naar een ander uh, netwerk, bijvoorbeeld een litecoin of een e-gulden of whatever dash, hè? Um, en zolang dat daar dan uh, genoeg ruimte is, zitten we daar weer in, en uh, ja, zo, zoiets... Ja, ik denk, ik, ik las jouw reactie van je, zeggen maar ja, als je natuurlijk alle betalingen in, in zo'n zo blockchain wil gaan doen, dan wordt, het, dan wordt die veel te groot. Hij is nu natuurlijk al gigantisch groot eigenlijk, die hele blockchain. Ja, en dat is dus ook een van de punten voor die mensen die er die dan verstand, meer verstand dan ik van hebben, die daar een probleem hebben. Die zeggen, als het nu grotere blokken worden, dan wordt het eigenlijk voor een simpele laptop... Waarom het nu al moeilijk is om bitcoin te draaien, wordt het eigenlijk onmogelijk. Omdat die blokken dan zo groot worden, dat het zo complex wordt voor een computer. Dat je dan echt een specifieke hardware moet hebben voor een simpele blockchain op je computer. Dus um, ja, in de zin van dat iedereen het moet kunnen gebruiken. Zou dat dan ook weer geen vooruitgang zijn met Bitcoin Unlimited? Ja, maar je hoeft geen blockchain op je computer te hebben. Want die telefoonwallets, dat zijn van die wallets, Die hebben ook de blockchain zelf er niet op staan. Hè. Dat is het, die, ja. die, die maken gewoon gebruik van een andere computer die er een uh, blockchain op heeft staan. En dat is wel iets minder veilig. Omdat je dan ja, afhankelijk bent dat die andere figuur niet tegen jou ligt. Maar ja, op zich heb ik daar ook nog nooit problemen mee gehoord. En dat soort partijen die hebben natuurlijk al hele lange geloofwaardigheid. En dat gooi je ook niet zomaar weg voor een paar uh, binnengehaalde transacties. Dus op zich ja, valt, dat, valt dat denk ik wel mee. Maar ja, moet, nee, ik dat denk dat het is, gewoon harder harde groeit. Bitcoin is harder gegroeid inderdaad dan de grootte van harddisk. Zo bijvoorbeeld. Dus ja, dat, uh, als het heel, heel erg populair wordt, dan is dat... Ja, zullen het wel alleen maar... Uh, de grote miners zijn die het hebben... en de, en de exchanges en zo. Want anders ja. gaat het wel heel erg uit de hand lopen... voor je uh, voor uh, de... de... Rekenen dat met uh, uh, 10 minuten per blog... is 144... Per dag, zeg maar. Uh, ja, ja, dus dat is nu 144 mb, dus dat is per week een gig. En dat is wat het, nu, wat het nu erbij telt, dus dat is 50 gig per jaar ongeveer, wat het aan data kost. Maar als je dat nu nog eens veel groter kan maken, ja, dan. Ja, nou ja, ik zeg al, ik zie liever dan een extra chain ontstaan waar een specifieke community, uh, bijvoorbeeld op een regio, uh, uh, zich kan. Ja, iets, iets nieuws kan ontwikkelen, en dat Bitcoin gewoon het goud is wat daar tegenover staat, om het zo maar te zeggen. En dat, want daardoor uh, hebben we ook meer het inzicht dat er dus beperkingen zijn in de wereld waarin we leven. Omdat, dat, uh, yeah. Ik vind het wel iets moois hebben, om het zo maar te zeggen. Ja, ik denk. Uh... Ja, dat het inderdaad al moeilijk wordt om alles met één coin te gaan doen. Hoe je het ook bent of keert. Want dat is een beetje het verhaal nou van... Dat zeggen we, dat is ook geen oplossing. Dat geeft ook maar weer... Ja, dat maakt de transactie iets kleiner. Nou, dan heb je misschien 100% meer ruimte erin. Dan kan je weer iets langer vooruit. Maar zoals het nu gaat, is dat ook weer binnen een jaartje bekeken of zo. Dus ja, en dan hebben ze nog die... Die, dat Lightning Netwerk, dat, is, dat zou dan ook nog een oplossing zijn, maar dat is weer. Ja, dat is ook maar de vraag hoeveel dat helpt. Want dat is, eigenlijk wijd je daar ook een beetje af mee, mee af van, het, van de bitcoin gedachten. Want je hebt dan een soorten uh, open rekeningen staan met, met, uh, met je vrienden, zeg maar, die niet, die niet op de blockchain worden ge, ge, ja, gezet. Je doet alleen een reservering op de blockchain. En dan uh, ja, stuur je geloof ik uh, die ander een. Een, een transactie. En die, ja. en die transactie kan hij dan ten alle tijden uitvoeren. En dan, dan heeft hij dat geld, zeg maar. Maar jij kan hem nog cancelen. Hij, over, over een aantal tijd wordt hij automatisch gecanceld. En daarvoor kan je dan allerlei andere transacties nog zetten. Die dan allemaal niet naar de blockchain chain hoeven. Die je allemaal onderling kan versturen. En dan ook weer onderling, onderling, onderling. Het hele, hele ketens van onderling opbouwen. Uh, onderlinge ja. transacties. En dan pas aan het eind, als zo'n zo transactie afloopt, dan wordt dat echt vereffend. Het is dus een soort rekening bij de bar. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Dat je ook niet voor elk biertje naar de bar loopt, maar dat je. Een eh, rekening ja, al. dat je eentje 100 euro neerplemt aan het begin van de avond. En dan eh, aan het eind van de avond krijg je een bedrag terug, ongeveer. Ja, ja, je niet. En ja, dat, dat levert natuurlijk ook minder transacties op. Uh, maar ja, de vraag is ook hoeveel dat, ja, hoeveel dat helpt. Uh, ik weet niet waar de bulk van de transacties vandaan komt. Het is niet zo dat ik naar bepaalde mensen toe heel veel regelmatige betalingen doe. Dus, uh, nee, precies. Dus, dus, uh, voor mij zou het denk niet veel uitmaken. Maar ik weet niet hoe het verkeer eruit ziet van bitcoin. Maar ik denk het regionale geld, dat kan ik me ook bijna niks meer bij voorstellen. Dat er nog iemand nog een regionaal geld wil... Uh, ja, Je wilt geen geld hebben wat je alleen in, uh, in T-Chark deel kan uitgeven. Dat is, ja. Nou, maar het is toch logisch dat je dat je uh, uh, mensen om je heen uh, op, die je direct om je heen hebt, gaat proberen om mee samen te werken. Zeg maar. het is toch, dus, dus als je toevallig een vlak erop plakt van een land, dan is het in één keer duidelijk waar je je op richt, zeg maar, op welk gebied. Ja, dat is wel zo, maar je gaat bijvoorbeeld ook geen, uh, noem eens wat, uh, thermostaat maken alleen voor T-chairs teradeel, want uh, die dan nergens anders bruikbaar is. Of een. Uh, of een uh, ja, maar dat uh, is niet zo, dat is, het is niet nergens bruikbaar, maar dat er, dat er in, in uh, de zojuist genoemde plaats een, uh, een, een handelaar komt in. Uh, in uh, wat was dat, Oh, dan ben ik hem kwijt. In, uh, in radiatoren of zoiets. Nou oh, yeah. <laughs> ja, dus, uh, dus hè, dat hij daar in groothandel op begint, dat kan ik me wel voorstellen. Maar die wil dan natuurlijk zo breed mogelijk kunnen verkopen. Dus die, ja, die, die zit niet te wachten op een soort geld dat heel lokaal is. Ja, me voorstellen alle webwinkels die willen, willen die zo breed mogelijk geld hebben, zoals eBay of zo. Je gaat dat op IB verkopen. Ja, dan wil je eigenlijk een hele wereld verkopen. En dan wil je niet ja, wil je geld hebben wat zoveel, zoveel dat, veel bruikbaar is. Dus, en dat kan dus met al die munten wel. Snap dus nou, je, ja, dat is mogelijk. In, over heel de wereld kun je gewoon het internet aanzwengelen en het is er. Dus dat zou. Een, een mogelijkheid kunnen zijn. Alleen ja, die... en je zegt dan, dat moet je dan via... via onderlinge wisselkantoren, zeg maar... Dat je dat, dan, dat je dat dan weer terug kan wisselen of zo. Ja, die zijn er nu eigenlijk al, hè, de exchanges. Dus uh, mijn e-gulders zijn bitcoins waard uiteindelijk. En, en de, op basis daarvan dat die bitcoins weer euro's waard zijn... kan ik... Uh, de facturen ermee voldoen mm Het -hmm. ja, zou dan wel automatisch moeten gaan denk ik want ik denk niet dat mensen er veel zin in hebben om steeds als ze 25 transacties doen ...als je een kledingzaak werkt of zo en dan komen allemaal mensen binnen die allemaal met hun eigen geldsoort betalen ja, ja, je kan het allemaal omzetten in bitcoin of in maar dan, dan zet... ja, maar dat kan dus niet Peter want de bitcoin zit al vol snap je dus niet die, die moet, de, de, nee dat precies, dat kan dan al niet nee. Dus daarom hebben we een, een muntje nodig. Wat, er, wat er naast van op een specifieke regio een heleboel transacties kan overnemen. Die wel gewoon aansluiten op die bitcoin. En dus gewoon wereldwijd er is. Maar ja, kijk je kan dus ook een munt beginnen. Uh, die, uh, er zijn duizend en een namen. Maar het gaat erom dat je een bepaalde motivatie erbij kan verzinnen. Waarom dat die munt uh, iets zou betekenen. En als jij je dus specifiek richt op... Een, een land, dan heb je een heel duidelijke groep, doelgroep voor jou, die jouw munt moet gaan gebruiken of kan gaan gebruiken. En uiteindelijk kunnen die mensen zelf verzinnen wat ze met die munt allemaal kunnen doen, snap je? Dat hoef je niet voor hun te gaan verzinnen, zeg ik dan. Maar ja, maar goed. Ik heb er een heel verhaaltje over geschreven, ik weet niet of jullie het gelezen hebben, maar... Ja, ik had het gelezen en ik zeg niet dat, het helemaal, dat er, dat er uh, niks in zit. Ik vind het op zich het hele idee wat je zegt van... ja, je moet al een berg altcoins hebben om, daar, uh, om dat op te vangen. Dat vind ik op zich wel uh, ja, een plausibele... Verklaring. Je ziet altcoins doen het nou heel goed. En sommige mensen zeggen ook weer het is een enorme bubbel Want er, ja, er gebeuren natuurlijk hele gekke dingen af en toe met de prijzen in, in altcoin land. Uh -huh. Hond Honderden procent omhoog. En dan uh, ook, weer, ook weer omlaag. Maar het ja, is nou een beetje de, verwacht, de, de vraag wat er gaat gebeuren als bitcoin inderdaad seg seg Segwit bijvoorbeeld aanneemt. Want dat gaat toch wel gebeuren heb ik het idee. Ja, wat je ziet wat er met Litecoin... die hebben al Segwit geadopteerd... of die zijn er al een en mee geloof ik... dan ja, zie je, ja. zie je dat, het, dat het heel hard omhoog gaat met de prijs. Dus uh, de, ja, de verwachting is ook een beetje... als Bitcoin... als die uiteindelijk omgaan hierin... Dan, uh, de, ja, dan zal de prijs ook weer heel hard omhoog gaan. Lopen dan al die altcoin leeg? Want, want dat is een beetje... De vraag, ja, maar... nou, waar, waar komt al dat geld vandaan wat in die altcoins gaat? Is dat geld dat uit bitcoin komt? Of is dat, uh... nou, ja, ik denk, wat ik denk dat het sowieso mee te maken heeft... is dat het dus in Japan vanaf nu een, een, een geldmiddel is. Hè? Dus van die ene de aflevering van twee weken terug... was dat precies in w -net. W -net. Ja. dat weekend. Dat is nu een feit. En vanaf juli uh, gaan gewoon een groot deel van die transacties... denk ik, via het Gimbelnetwerk, heel Japan... de, de interbankaire transacties... Verzorgen. Kijk, dat zal een keer in gaan tikken in uh, hoe zeg je het? Transactievolume uh, wordt dat. Ja, gewoon in, in de wereld, in de prijs, in alles. Maar op het moment, alles loopt nog steeds. Alles, al die munten die zijn de afgelopen vijf jaar gemaakt, die, die waren er nog niet en die zijn door er allemaal gekomen. Dus het heeft gewoon gigantisch veel geld gekost. Uh, dat, dat, waardoor dat de bitcoin laag stond. Maar nu staat hij eigenlijk op zijn all-time high. En wordt er gewoon een, een koopmuur, lijkt ...dat te staan waar hij niet meer doorheen kan vallen. Totdat er dus iemand zegt: van... Nou, gaan we echt omhoog. En ja, er, er zit gewoon veel nieuw geld in, denk ik. Doordat de banken dus, uh, het als betaalmiddel zijn gaan zien. Ik, ik had trouwens nog een andere uh, invalshoek. Daar ben ik altijd benieuwd naar, Johan. Ja, want kijk, de, het probleem met de bitcoin is dus dat dat ding gewoon, uh, dat het gewoon te groot is. Populair. Dat komt neer op een gigantische hoeveelheid gigabytes. Ja. Ja. Uh, ja, ja. Ja, en ik, ik kan mij nog herinneren dat ik een computer had... met een harde schijf en een paar MB. En dat was heel wat, maar we hebben het over heel lang geleden, hè? Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, ik weet niet hoe lang jij al in de computer zit. Ja, ik, ik weet nog van Windows 3.11. Uh. Ik, ik weet nog van een harde schijf van 20 megabyte, ja. Ja, ja, ja. Nou, ik heb, meegemaakt, ik heb een harde schijf van 1 e gig gehad en ik zat op te scheppen. Mijn harde schijf is 1 gig. Nou, daar lachen we nu om. <laughs> maar, en, en nu hebben we harde schijven van een paar terabyte. Ja. Mm -hmm. Maar daar is, daar is ook wel... Twintig jaar overheen gegaan denk ik ja, ja, ja, maar dat gaat natuurlijk steeds harder Maar dat had ook een beetje te maken met het, met het feit dat De computerspelletjes worden steeds zwaarder Weet je wel Als je nu net een gloednieuwe computer hebt gekocht En je koopt een dag later een, de allernieuwste game dan is die computer die je een dag geleden had gekocht is alweer de, Die kant alweer uh -huh. niet aan Weet je wel nou, ik overdrijf misschien een beetje, maar <laughs> het komt wel een beetje daarop neer. Het gaat toch allemaal heel snel, weet je wel. En de, de, vaak, die computers moeten heel, super snel zijn vanwege al die nieuwe games die uitkomen. En ja, ik bedoel, als, als Bitcoin ook gewoon een gigantisch geld waard is... ...ja, dan is dat natuurlijk de, dus, dat zal de technologie zich daar ook aan aanpassen. Dan krijg je gewoon super snel, uh, uh, um, met internet, om dat al die, die data te verwerken... Uh, ...de schijven worden ontelbare terabytes groot... En, Yeah. ja toch? ja het zou kunnen maar, ja, maar... Als, als natuurlijk iedereen alle transacties van de hele wereld over zijn datalijntje uh, data moet trekken ja je weet niet wat er nog gaat gebeuren hoor. het kan allemaal nog enorm uh, toenemen al, maar ik denk dat het dat het toch niet zo handig is. Wat volgens mij wel een oplossing zou kunnen zijn ook. Uh, dat is dat, je niet, dat niet iedereen. Een volledige kopie van die hele blockchain. Op zijn computer heeft staan. Zeg maar. Of iedereen die een full node draait. En nu is het zo. dat, dat uh, ja, Je hebt natuurlijk een aantal mensen. Die hebben een light, uh, light wallet. Op hun portemee staan. En een aantal mensen hebben een full node. Dat is dus de hele, chain, de hele blockchain. Met alle transacties op hun computer staan. Maar je, je zou ook. Je zou dat ook kunnen distribueren, dat een heleboel mensen, een, dat iedereen een stukje ervan heeft, zeg maar. En dan moet je natuurlijk maatregelen hebben, dat als iemand zijn computer uitzet, dat er niet een stukje van de blockchain weg is. Dus je moet, je moet er redundantie in bouwen. Dus je moet er... Nou, als ik daar alleen op in mag haken, kijk... Op dit moment is dus bitcoin per week 1 gigabyte. Dus in dat vergelijken wat jij net zegt... moet je je eens voorstellen dat je nu dus een, een, via Napster... of weet ik wel welke torrent uh, uh, share uh, site dus 1, 1 gig aan het delen bent op die manier. En ik was vroeger aan het inbellen met 20 kb per seconde. Dus uh, uh, ik denk dat we met, met deze huidige uh, uh, uh, features die het heeft... Gewoon heel erg goed uh, overweg kunnen. Iedereen kan nu een, een bitcoin core draaien. En dat loopt gewoon in principe. Uh, met een gewone laptop kun jij als je blok, of als je, als je harde schijf dus groot genoeg is, wat wel uh, een issue begint te worden. Misschien. Maar ik denk dat die groei we op te vangen is. Maar als je nu de blokgrootte dynamisch gaat laten toenemen. Op een manier dat miners onderling afspraakjes gaan maken, wat het allemaal niet doorzichtig maakt. En, Weet je wel, waarom? Terwijl dat we ook gewoon kunnen zeggen: we maken er een, een Litecoin bij. en we hebben het in principe al voor een heel groot deel opgelost. Dus, ja, volgens ja. mij zijn die afspraken wel doorzichtig. Of tenminste, de afspraken van het protocol zijn wel doorzichtig. Je mag van alles proberen qua block maar als je een hele gro heel groot blok gaat maken. dan is het gewoon heel onwaarschijnlijk dat jij dat jij de block reward wint zeg maar of dat jij de dat jij de, maar de uh, miner heeft een heel andere insteek voor een voor een bitcoin dan een, een, een, een iemand die hem wil gebruiken zeg maar en je gaat er gewoon vanuit dat de miner wil geld verdienen ja daar ga je daar ga je er gewoon vanuit en, en dan ga je dat kijken je hoe de, dat, dat... Nee, en dan ga je kijken hoe die dat het best kan doen en dan dat die regels die kunnen heel duidelijk zijn je kan er wel vrij goed nagaan van ja als hij hele grote blokken gaat maken, dan vist hij steeds achter het net. Omdat hij dan veel te laat is steeds. Omdat er iemand met kleinere blokken hem voor gaat. Maar als hij hele kleine blokken maakt, dan zitten er weer geen transacties in. Dan verdient hij er ook niks aan. Dus hij moet een beetje daartussenin gaan zitten. Wat dat betreft lijkt, het, lijkt het, dat gevaar me niet zo groot. Maar... Ja, ik denk dat het, dat het draaien van een full, no full note nu al te moeilijk is. Voor... Want als je een laptop koopt, dan, je, dan zit er meestal een, een SSD in van 500 gig. En als je er dan Windows op draait, dan ben je al 100 gig kwijt voor het operating system. Dan heb je nog 400 gig over. Nou, daar kan, dan, uh, daar kan je net één blockchain op kwijt. En uh, niet, voor niet al te lang meer, want dan is die, alweer, uh, dan is die ook vol. Ja. Dus uh, ik denk dat dat, ja, dat, dat ook niet zo'n uh, zo, uh, uh, zo echte oplossing zal zijn. Ik denk dat wat dat betreft dat het nog beter is dat je die uh, inderdaad een lokale currency kan ik me voorstellen. Als jij, een, als jij inderdaad een lokale munteenheid oh, nee. hebt voor, voor alleen uh, je dorpje waar je in woont of zo, dan zijn daar heel weinig, relatief weinig transacties op. Dus dat ding groeit ook niet zo hard. En uh, ja, dan, dan heb je voor als backbone, als je op vakantie gaat ergens anders naartoe, dan moet je het naar Bitcoin omwisselen. Dat is dan ook maar één keer. Dus misschien dat dat wel kan werken. Dat is wel een leuk idee. Nou, ja. oh, uh, beter. <laughs> Dat klinkt hoogst Dus Ik verkoop nu bijna wat e <laughs> ja. Of oh, ja, je moet het heel anders gaan aanpakken, dan moet je inderdaad gaan zeggen, die hele blockchain die moet je gaan distribueren over een heleboel mensen. Maar dan gaat de hoeveelheid dataverkeer weer enorm toenemen als je het alles allemaal bij elkaar wil schrapen. Je, dan moet je gaan zeggen, oh, ik heb een stukje van de blockchain nodig. Uh, wie kan dat aan mij leveren? En dan, ja, dan moet je de hele wereld af gaan struinen om dat, dat blokje te krijgen. Dat is ook wel, ja, ook wel problematisch misschien. Ja, ik, ik um, denk dat het sowieso op de lange termijn een, een instand zal worden gehouden door de bedrijven die er geld mee verdienen, zeg maar. Dus dat het niet echt, dat het voor de gebruiker gewoon gratis wordt, omdat de mensen die het kunnen regelen er zoveel baat bij hebben, dat als het gebruikt wordt, zeg maar, dat dat, ja. dat, dat komt toch wel dus, dus, ja. ja, ik denk het ook. Ik denk dat dat niet meer van uh, iemand in zijn zolderkamertje gedaan gaat worden. Dat, uh, wat, nee. wat ook zo is natuurlijk, wat je er ook nog bij krijgt. Dit zijn, nu zit het eigenlijk al vol met, met transacties, die, dat wat nog echte transacties zijn. Maar wat, je, wat natuurlijk ook altijd de belofte was van dat hele uh, cryptocurrency gedoe, is dat jouw wasmachine ook stroom kon gaan inkopen, autonoom op het net. En jouw koelkast die kon ook gaan inkopen bij de supermarkt als die zag dat, uh, dat er melk op was. Zeg maar, dat, dat, dat al die apparaten en je zonnepanelen die konden stroom gaan leveren en die stonden gewoon bitcoin voor jou te verdienen. Uh, dat, dat wordt ja. natuurlijk ook een beetje moeilijk met de huidige transactiekosten en wachttijden en je, kan niet, je zonnepaneel kan niet... Zeggen van, nou, er, er, er schuift nu even een wolk voor de zon. Die is over vier minuten weg. Is er ergens een wasmachine die ik uh, mijn stroom kan verkopen dan? Dat werkt allemaal niet met, met een uh, wachttijd van uh, een halve nee. dag. Ja. Daar moet je eigenlijk moet je ook weer een soort aparte... Chain voor hebben, die inderdaad niet globaal is of zo. Die, die, ja, die hoeft ook alleen maar lokaal te zijn, natuurlijk. Maar kijk, tot op heden hebben we gewoon beide systemen langs elkaar. En het gaat er dus om om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheden te laten inzien door op de een of andere manier eh, ja, eh, hen te overtuigen dat het allemaal kan. Want we, het kan wel alleen. Er is veel meer mankracht voor nodig dan wat het nu allemaal draagt. En zolang iedereen elkaar in zijn tent uitloopt te vechten over Bitcoin, unlimited of het business en allemaal dat soort dingen. Ja, heeft het gewoon een uh, nog niet de aantrekkende factor dat het, dat het echt doorbreekt. Uh, Terwijl ik denk: van jongens, als we nou met z'n allen in die Bitcoin-wereld gewoon zeggen: van oké, okay, het is 1 B, uh, dat segregated business is leuk, we proberen altijd verder te kijken of dat we nog meer transacties in die 1 B kunnen krijgen. Maar we zeggen gewoon dat het is. weet zet het geloof ik op 4 MB, hè, maximum. Echt waar? Oh, dat is ook niet nieuw voor mij. Nou nee, goed, een 4 MB, dat is alsnog vier keer zo groot, natuurlijk. Um... Ja, ja, ja. Ik, dat weet ik echt niet hoor. Maar je bedoelt dat, het, dat die ene MB gebruikt kan worden alsof het 4MB is, of dat het dan ook echt 4MB wordt? Nee, ik geloof dat ze het ze verdubbelen het of zo. En dan zeggen ze het absolute maximum binnen SegWit is 4MB. Okay. Daarboven mag het nooit komen. Oké. Okay. En het, en het en het wordt na activatie wordt het gelijk al 2.1, las ik ook. Oké. Okay. Nou ja, het is. Um, maar ja, misschien is dat wel. Uh, ja, ik, ik, uh, een, een, een oplossing dat je twee van die dingen hebt, zeg maar, een lokale, een lokale chain die, voor je zaken in de buurt en een, en een grote voor je internationale en voor verwisselde dingen of zo. Dat uh, kan ik me voorstellen. Ja, misschien ook nog wel meer. Ja, dus er kunnen ook nog wel meer dingen voor speciale doeleinden zijn natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk een heleboel mensen. Dat zijn niet dan die bitcoin maximalisten En die zeggen nee. Hey, dat is allemaal onzin. Al die, all die, uh, all die coins. Die, uh, zijn allemaal, die altcoins zijn allemaal onzin. ze zijn allemaal, allemaal shitcoins noemen ze die. Ja. En uh, die gaan allemaal naar nul toe. Als straks Segwit er komt. Dan gaat al het geld terug naar bitcoin. En dan, is het, dan blijft er van die altcoins niks meer over. En, ja, dat, dat, dat, dat, kijk, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. En als een bitcoin naar de 100.000 door gaat stoten, dan is het in de, aan de vraag te vragen wie de sterkste handen heeft, of weet, snap je? Dan wordt dan het natuurlijk op elke Satoshi-prijs een, uh, een, een winstpositie in euro's, om het zo maar te zeggen. Mm. Um, dus ja, dan kunnen mensen verleid worden tot verkoop, maar ook dat kunnen ze maar één keer doen, uh, zeg ik het altijd maar. En ja, ja. Ik geef, ja ik zeg al, ik, ik, uh, ik ben benieuwd, oh ja, oh ja ik, ben, ik wil nog even een dingetje kwijt. Ik word uh, een, uh, deze vrijdag, of tenminste ik weet niet wanneer het natuurlijk wordt uh, uitgezonden, maar ik ben daarna uh, Gisteren, ja. uh, sorry, ik word meestal het weekend gepost. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Uh, je hoeft ook niet per se in de opname of zo. Ik uh, ben benaderd op één vandaag voor een kort uh, interview over Wonderland en Lieberland. En ik wil het natuurlijk ook over de e gulden gaan gooien. En het gaat over een item wat op 5 mei uitgezonden gaat worden. Dus het zal wel iets met vrijheid te maken hebben. Ja. Dames en heren, kijk op bevrijdingsdag naar één vandaag. Kunt u Yoshi Livo zien? Ja, ja ik ben benieuwd. Ja. Ik ga natuurlijk zelf proberen om de ego weer even te sprake te brengen, want ze hebben het dan natuurlijk over wonderland en dat is heel leuk. Maar die club die laat dan zo'n hele, hele crypto gebeuren. En zeggen ze tegen mij, ja, dat zien we niet zitten, want, uh, uh, ja, want we zien het niet zitten. En dan heb ik zoiets van, oké, okay, dat mag, maar dan ga ik er niet uh, mijn tijd aan besteden. Dus ja, nou, het is wel weer de manier waarop ik nu bij, bij een vandaag terecht kom. Maar ik ga ze dus over vertellen. dan moet ik de volk in de stil zitten. En ik hoop dan maar dat de een keertje genoemd wordt. Want ik noem de Eagle veel te weinig in de media. En dan kom ik weer eens een keer in de krant en dan heb ik weer allerlei rare uitspraken, maar die die... Vergeet ik dan wel een keer te noemen. Uh, je moet je eigen munt hypen, hè? Het ja, dus, dus daar ben ik nou mee aan, mee aan het beginnen. Dus uh, het ma maak nog even reclame hier voor die jullie. Ja, die allemaal www.efl.nl uh, Instellingen even personaliseren en dan ben je klaar om uh, met e dus aan de slag te gaan. Je kan ze gewoon. Uh, factuurtjes uitschrijven aan mensen en uh, uh, weet je wel, allemaal omgerekend naar euro's. Uh, dus als je een keer op het terras zit en je hebt even geen geld bij, dan kun je ze zo binnen een seconde zonder kosten, zonder reclame of registratie naar elkaar uh, overgooien, als je ze hebt, natuurlijk. Kan ik hier gewoon bij de café om de hoek met e golders betalen dan? Dat kan alleen als je op factuur betaalt. Dus, en als jij naar dat café toe gaat en je legt uit wat het is, dan kun je daar gewoon mee betalen. Inderdaad, dat is geen enkel probleem. Oké, okay. ah, cool. Het is allemaal mogelijk, alleen de mensen moeten het willen. En dat is dus wat ik, wat ik in een lang verhaal neer heb proberen te zetten. Het gaat alleen maar om de motivatie. Als wij het willen, dan kan alles geld zijn, of het nou schelp of zout is. Het zou handig zijn als dus je gewoon met een pasje in de supermarkt ermee kan betalen. Zo. Ja, dus ik is, is okay, ken ze wel uit Nicholas Nicolajsen. Ja, de naam heb ik al gehoord. gehoord. Ja. Die, die heeft zoiets geloof ik. Ja, die heeft dus een bitcoinbank en die sluit het aan op het visa-systeem. En dan kun je overal bij de visa kun je ermee betalen. Ja, ja dus er zijn dezelfde... meer van dat soort systemen. die hebben bijvoorbeeld ook weer terug Ja, er zijn bijvoorbeeld ook van die systemen... Peter Schiff heeft ook zo'n goudrekening. Dat ja. Dan is je, is je backup is goud, zeg maar. En als je wat wil uitgeven, dan kun je een creditcard ervoor gebruiken... en dan kan je goud verkopen en je kosten afdekken. Maar dat zijn dus eigenlijk dan, dan accepteren die winkels niet echt... Uh, E-gulders of bitcoins of goud of zo. Het is meer dat ze, ze zien een creditcard en ze hebben geen idee wat daar uh, achter gebeurt. Ja. <tossimus> ik denk overigens dat, dat die hele strijd nou tussen Segwit en B Bitcoin Unlimited, dat komt denk ik ook wel een beetje voor, omdat ze het alle twee geen goede oplossing is voor het hele schalingprobleem. Dan, dan krijg je natuurlijk ook dat er verdeeldheid ontstaat. Aan de andere kant kan je zeggen, ja, da daardoor, daar wordt het niet populairder van, van die strijd. Maar het probleem is eigenlijk de populariteit. <laughs> daardoor is het hele ding zo volgekomen te zitten, natuurlijk. Dus uh, dat is op zich niet, uh, ja, niet zo erg. Misschien ah, ja, blijft dan... het gewoon even achter. En dan moeten de harddisk weer allemaal groeien. En de SSD, die moeten weer allemaal groter worden. En dan, dan durven ze weer wat verder te schalen. Nou, ik zeg al, ik, ik vraag me af of de... Of we het echt moeten willen om, om, om met één munt. Hè, want dat is toch wat de mensen met Bitcoin Unlimited vaak wel zeggen: van het moet één munt worden en daarom hebben we één munt nodig die het ook aankan. Um, waarom moet ik die transacties van iedereen op mijn computer draaien? Dus als je dus kleine regio's neemt, oké, okay, dan heb ik wel die van iedereen in mijn land, maar iedereen die in het buurland woont, ja, die hebben hun eigen uh, database met hun transactietjes. Maar om al die transacties van iedereen. Met iedereen te delen, dat zie ik een beetje ja als als. als uh... Overbodig. We kunnen het ook op een andere manier doen. Bijvoorbeeld met altcoins. Het punt is een beetje dat het hele concept van land ook aan het vervagen is. Hè? Ja, ik bedoel, Bitcoin is eens handig voor internationale handel. Ja, maar kijk, dat is maar Ook voor de rest, want je koopt ook bij je eBay Duitsland je spulletjes of zo. Op. Dat hele, je gaat, je gaat veel makkelijker de grens over om wat te kopen. Je koopt zelfs een, een, een usb stekkertje ga je al in Hongkong halen. Of, uh, of in, in Engeland. En dat is dan nog goedkoper met verzendkosten dan. Dan dat het uh, dat je het in Nederland in de winkel gaat halen. Dus ja, de, de transactie worden steeds internationaler, lijkt Ja, maar dat, zijn, dat is dus een, een levenswijze die nog relatief nieuw is, die niet gangbaar is of helemaal maatschappelijk geaccepteerd. Dus om duidelijk te maken dat die uh, verschuiving aan de gang is, zeg maar, uh, wordt er dan verwezen naar dat land, omdat de mensen daar nog steeds een bepaalde verbinding mee hebben die uh, de meerderheid snapt dit nog altijd niet. Snap die snapt alleen nog Nederland. Dus als je zegt, dit is een munt van Nederland. Nou, je, betaalt... Weet je hebt misschien heb je, net als in Arnhem. Dat mensen daar gewoon, daar, daar, daar kan je al gewoon met bitcoins betalen. Maar dat, dat ze dan daar maar gewoon lokale munten gebruiken. Dus, zeg maar met een telefoon in de winkel uh, betalen. zeg maar. Hè? Ja, dat, bij Arnhem bitcoins dat bedoel je. Ja, precies. Dat je dan met zo'n telefoon en scan je zo'n QR-code ja. en dan heb je betaald. Juist. Ja, maar ook daar wordt dus eigenlijk gewoon meer euro's op de rekening gestopt. Dus de mensen die daar het zijn. En zeggen dat ze het accepteren, die ontvangen. Ja, ze mogen dan zelf instellen trouwens, dan moet ik even bij zeggen, hoeveel procent dat ze in euro's willen en hoeveel procent in bitcoins. Dus het is wel degelijk mogelijk om dan ook bitcoins te houden, maar ja, in de praktijk leert dat ze, iedereen gewoon euro's op zijn rekening stort. En, zeker in het begin wordt dat ook aangeraden. En, en dus. De, de, het besef moet er even komen. Wat geld is. En, ja. ja, wat je zeker zou kunnen hebben. Misschien is dat. Als die hele euro in elkaar uh, knalt. Omdat ja, uh, Italië eruit stapt. Of Frankrijk. Of uh, nou, een grote partij. En dat gaat natuurlijk een keer gebeuren, want ja, er worden geen oplossingen verzonnen voor die hele europroblemen. Het wordt alleen maar weer verder vooruitgeschoven door nog iets meer schuld er bovenop te laden en nog ja, iets EU meer te het, dus ja. het is eigenlijk een, een dead man walking. Dus als dat een keer misgaat, dan denk ik dat mensen terug willen grijpen op iets wat, wat nog bekend is bij velen. En dat is misschien de gulden wel. Uh, het zou kunnen zijn dat ze dan inderdaad de i-gulden dan maar... Het uh, dat dat is een... ook een andere gulden overigens. Hè? Die is nog een stukje groter dan ons. Die, uh, ik zag laatst weer voorbij komen dat ze nou op een uh, festival... Uh, uh, kun je consumptiebonnen kopen met die muntjes. Dus die uh, ja, leeft wat meer, om het maar zo te zeggen. Er zit, zitten wat meer mensen achter. Mm. Dat kun je ook weer helemaal teruglezen in dat verhaal... wat ik laatst dus op het internet geflamd heb. Mm -hmm. en hoe dat allemaal gelopen is. Ja, er is gewoon uh, best wel een infrastructuur aan het ontstaan die bijvoorbeeld voor een land als Nederland echt al wel mogelijk maakt om een hele grote stap uh, te maken. Alleen, ja, ik zeg altijd, het, het leeft nog niet bij de mensen en ze zijn er niet mee bezig. En ja, hoe krijg je dit voor elkaar? Hè? Dus ik weet het niet. Maar dan had ik het al wel voor elkaar. Ja, dat hele marketing, dat is natuurlijk een heel verhaal apart. En daar zitten ook allerlei valkuilen in natuurlijk. Het hangt ook maar... Ja, van een, er zit een hoop geluk bij en, en een hoop uh, ja, gevoel hoe je, dat, hoe je dat het handigste aan kan pakken. Hm. Je hebt zo'n uh, zo goeroe figuur nodig, zoals die uh, van Ethereum, die Vitalik Buterin. Die ja, ja. komt er in ieder geval heel intelligent over, dat doet het dan goed. Alleen hij lijkt me niet zo gezond. Ik hoop niet dat er wat met hem gebeurt voor uh, Ethereum. <laughs> ja, dat is waar, want als hij er dan wegvalt, dan, dan is het project meteen uh, te gronden. Ja, dan euh, dat gaat er wel die koers helemaal onderuit, denk ik. Nou, ik denk dat ik het dan hier bij te laten, mannen, zoiets. Is. Ik vond het nou, euh, ja... Ja, dat is wel leuk, toch? Zeker. Ik zeg al, ik voel me een beetje lullig dat ik de vorige keer... allemaal met stilbombaar en mezelf als expert te praten... en vervolgens geen antwoord te vragen. Dus daar heb ik ook alweer van geleerd. Oké, goed. Dankjewel. Ja, dan zijn we bij deze bij het einde van de uitzending gekomen. Ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het meedoen met de uitzending... En de luisteraars danken voor het luisteren en uh, uiteraard zijn we de volgende week weer. En ik uh, wens iedereen vooral een uh, vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. Doei! doei.